Hoor jij nou eigenlijk hoe je over je eigen zoon praat? Welkom in de Pillenkast, een podcast over het leven met een psychische kwetsbaarheid. En mijn naam is Rob Schaap. Na jaren zoeken kreeg Sebastiaan een nieuwe diagnose. Maar echt heel blij is hij hier niet mee. Nee, ik ben het, uh, ik ben het er absoluut uh, uh, niet mee eens. Nee. En hmm. ik, uh, uh, uh, ik spreek voor mijn beurt. Maar ik uh, kan op voorhand al zeggen dat mijn huisarts het daar ook niet mee eens is. Sebastiaan, hartelijk welkom in uh, de studio. Ik begin altijd te vragen met waarom je hebt aangemeld, maar ik ga het gewoon nu een keer niet doen. Ik ga vragen, hoe, hoe gaat het met je? Dat is ook wel een belangrijke vraag. Ja, op het moment gaat het uh, redelijk. Redelijk? Redelijk. Redelijk. Ja. Daar komen we zo meteen wel over te spreken, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Uh, dan ga ik dan toch gewoon maar aan je vragen waarom je hebt aangemeld. Ja, ik heb me aangemeld omdat ik... Uh, uh, ja, ik vind het heel erg belangrijk uh, dat er uh, meer gesproken wordt over uh, mentale problematiek. Uh, het is, het is onderbelicht vind ik. Uh, er zijn uh, ja, uh, er een stigma op. En uh, uh, nou ja, goed, dat stigma, dat, uh, dat, dat wil ik uit de weg ruimen, maar ja, met mij nog een hele hoop andere mensen. En uh, dat is een heel hardnekkig uh, stigma. Uh, en ik heb me aangemeld omdat ik het fijn vind om uh, over mijn eigen verhaal uh, te kunnen spreken, uh, en dan niet zozeer uh, spreken met mensen uh, in mijn omgeving, maar gewoon ja, mijn verhaal echt te kunnen delen. En ja, ik heb dat uh, uh, gemerkt uh, naar aanleiding van het schrijven van mijn column. Dat uh, het uh, uh, openlijk spreken, uh, dus gewoon open zijn over uh, mentale problemen, dat daar gewoon ook uh, helpend is. Ja, dat die... helpt, helpt mij in ieder geval. Ja, ik wou zeggen, je helpt jezelf ook ja. om daar open het te houden ja. te zijn. Waarom helpt dat? Dat ging ook wel eens goed om te zeggen. Nou ja, goed, omdat uh, ja, je leeft altijd eigenlijk in een soort, uh, uh, ja, uh, eigenlijk, eigenlijk in een soort schaduw. Hè? In, in een soort ge geheime, ja, uh, te ge te geheim, uh, het geheim is, is iets wat uh, van jezelf is, uh, wat bij je hoort. Uh, uh, maar waar je nooit echt uh, over, uh, over spreekt. Je zwijgt er altijd over. Ja, en, het is er uh, wel altijd en je neemt het overal mee naartoe. Maar het is, uh... het, je sleept het overal mee naartoe, inderdaad. En, uh, ja, en het is iets wat je achtervolgt. Wat je op uh, tal van levensfronten uh, uh, in de problemen kan brengen. Uh, ja, soms uh, uh, zonder dat je er erg in hebt. En uh, ja, het is iets van uh, uh, op het moment dat je erover spreekt. Uh, dat het bij mensen bekend is. Uh, en dat je er met anderen over, uh, over kunt praten. En dan niet zozeer alleen over je eigen problematiek, maar ook over die van hen. Uh, ja, uh, spreken en luisteren. Want dat is ook belangrijk, luisteren ja. naar een ander. Uh, ja, dat is helend. Ja, dat ja. is het zeker. Ja. Um, Waar, waarom, waarom, zeg maar waarom, laten we eerst eens wat, wat heb je eigenlijk? Wat is, wat is je diagnose? Dat is ook wel een... Uh... Nou ja, die... <laughs> ja, ja. We hadden het er net al even over, daarom zit ik te denken, hoe, kom, hoe komen we op dat punt? Maar, ja, ja, nou, uh, ik ben uh, uh, door de ziekenhuispsychiater, uh, door de primaire ziekenhuispsychiater uh, uh, ben ik uh, gediagnosticeerd met een uh, uh, recidiverende depressieve stoornis met comorbide PTSS. Ja, jeetje, dat is een hele mond vol. Dat is een hele mond vol. En uh, nou ja, die PTSS die komt eigenlijk voort uit uh, uh, ja, doorgemaakte jeugdtraumas. Uh, uh, verwaarlozing uh, op kinderleeftijd. Um, uh, ja, pedagogische verwaarlozing uh, uh, op kinderleeftijd. Wat betekent en... dat, pedagogische verwaarlozing? Nou ja, gewoon dat je als kind zeg maar... Uh, uh, ja Vooral in mijn geval dan emotioneel ja, verwaarloosd uh, uh, bent. En ja, dat klinkt een beetje naar uh, om dat zo te lezen hè? en om dat, uh, om dat uit te spreken ook. Ja. Ik vind het ook vervelend als ik het teruglees. Omdat het uh, bij mij altijd uh, ja, vooral van één kant af kwam. Ik heb uh, uh, ja, op zich best een redelijk goede band met mijn moeder... Ik kan alleen niet met mijn moeder over gevoelens uh, praten en, en met mijn vader al helemaal niet. En dat is iets wat nu niet kan, wat ik als kind ook niet kon. Waarom, waarom kon dat niet? Ja, het praten over gevoelens was gewoon, uh, ja, dat, dat was gewoon niet mogelijk. Dat kon niet. Dat, wer, dat was hmm. dat Daar uh, dat werd voor weggelopen en daar wordt voor weggelopen. Is dat gewoon iets wat ze niet kunnen, of is dat iets cultureels? Dat je gewoon niet praat thuis, bij jullie thuis, over je gevoelens? Ja, of dat je, uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen, ja, uh, je hangt de vuile was niet buiten. Ja. Hè? Want uh, uh, ik sprak met een meisje, en uh, uh, wat uitgebreider, en die zegt van, ja goed, uh, het lijkt wel of jouw moeder uh, ja, de omgeving een beetje zand in de ogen wil uh, strooien. Ja, want als we dan thuis een verjaardagsfeestje hadden of zo... dan stond alles uh, netjes opgedekt op tafel... en iedereen zat daar braaf op zijn stoel... zijn toosjes te smeren. En uh, uh, alles moest allemaal koek en ei zijn. Maar ja, in de werkelijke thuissituatie... was het gewoon uh, echt niet fijn voor mij. Nee. Nee. nee. En dat werd dus net gedaan alsof het allemaal gezellig was... en iedereen gaan naar zin had thuis. Ja, ja. ja. En dan zijn er wel mensen geweest die daar wel uh, mij wel zo op, op hebben aangesproken. En die wel eens wat dingen hebben gesignaleerd en gezien. Dat het toch echt wel anders is als uh, dat het uh, ja hoe het wordt uh, voorgeschoteld. En had je daar vroeger als kind, merkte je dat zelf ook al? Of ben je daar pas later achter gekomen dat dat zo was? Dus? Nou ja, ik heb... Uh, uh, als kind heb ik natuurlijk zelf ook uh, gemerkt dat ik... Uh, uh, uh, dat het thuis anders ging... als dat het bij vrienden thuis ging. En uh, uh, als kind merkte ik natuurlijk uh, wel... Ja, dat ik me thuis nooit echt thuis voelde. Hmm. Ik, ik, ik, ik, het was een plek waar ik sliep en waar ik, uh, waar ik at. En ik, uh, het is niet zo van dat ik op dat vlak verwaarloosd ben. Want ik kreeg gewoon... gewoon mijn eten. Ik had gewoon mijn kamertje. Dat zag er altijd netjes uit. Mijn moeder deed er was. Het was ja, zoals het hoort te zijn... Maar op op het, dat vlak. Het, op, op dat vlak. Het ja. ontbrak gewoon aan, aan warmte en uh, geborgenheid en liefde en zo. En, en had je die nergens anders ook niet? Bij, bij oma niet of bij niet? Die opa had ik niet? bij mijn oom en mijn tante uh, in mijn kinderjaren heel erg. Ja, ja. Ja. Dus daar zat je ook vaak? Ja, sterker nog, daar ging ik uh, uh, bijna altijd mee op vakantie. Uh, ja. Ja. Ja. Dat is ook niet toevallig? Nee. En wat vonden, wat vonden je ouders daarvan dan? Of was dat gewoon een soort van aanspraak binnen de familie? Stuur je Sebastian met uh, oom en tante mee. Nou ja, nee, maar, maar, maar, ik heb een, ik, een jonge zusje uh, en die, uh, die ging ook mee uh, op vakantie. Ja, dus we gingen, uh, uh, we gingen samen met, uh, uh, met z'n tweeën, met mijn oom en mijn tante op vakantie. Nou, hoe ontstaat zoiets dan? Dat is er ook wel vrij apart... om met je oom en tante op vakantie te gaan? Nou ja, mijn oom en tante die, die konden helaas geen kinderen krijgen. Dus die hebben eigenlijk uh, ja, uh, ons altijd meegenomen. Hm. En uh, uh, dat was altijd heel fijn en heel prettig. En uh, uh, de laatste keer dat ik met hun op vakantie ben geweest... toen ben ik alleen uh, geweest... Uh, dat was naar Amerika toe in 2013. Ja... Uh, yeah. Daar, daar kon ik altijd over mijn gevoelens uh, praten. En, en bij vrienden en, uh, en bij vriendinnen. En op, op latere leeftijd uh, bij andere mensen en zo. Maar thuis nooit. En wat, wat Denk je dat dus ook wel? Je Praat je dan bijvoorbeeld wel met je oom en tante over ja. hoe je je voelde? Ja, maar hun ook met mij, hoor. Ja. ja. Nou, dat was wel heel fijn, denk ik. Dan. Ja, hun wel met mij, ja. En wat waren dingen waar je toen last van had, dan, toen je zo klein was? Ja, toen, ik, uh, toen ik klein was, toen had ik vooral... Uh, uh, ja, vooral sociale problematiek. Omdat ik... Uh, uh, ja, ik was thuis niet gewend om... Uh, uh ja, het ontbrak daar aan, aan, aan warmte en geborgenheid. Dus ik was uh, heel erg op mezelf. Uh, uh, in, dan keek ik ook vaak uh, in sociale situaties... Uh, uh, vaak de kat uit de boom... voordat ik echt uh, uh, mezelf uh, kon zijn. dat dus er werd een soort uh, karaktertrek uh, uh, van mij. Die uh, je een masker op had. Ja, ja. ja en dat masker dat schouwde ik vervolgens uh, ja, eigenlijk overal mee naartoe. Middelbare schooltijd. Ook, ja. ja. En hoe lang heeft het geduurd voordat je een beetje kon zien dat je een masker op had? Nou ja, ik was. Uh, ik schreef het in mijn column al. Hè? Ik was een jaar of vijftien voordat ik echt, echt last van depressies begon te krijgen. Uh, ik denk dat, het wel, dat, dat ik eerder ook al wel last van somberheid uh, heb gehad. Maar voordat ik echt last van depressies begon te krijgen, was ik een jaar of vijftien. Ehm. Uh, maar toen had ik nog niet echt door van dat ik een masker op had. Toen had ik eigenlijk zoiets van, ja goed, uh, dit is uh, ja, iets wat, wat tijdelijk is. Wat wel, wel opgelost wordt uh, door de dokter of uh, <laughs> met een antidepressivum, uh, uh, noem het dan maar op. Ja, dat maar je had wel door, het is een depressie. Je moet wel iets, het is niet, We zijn natuurlijk vaker tieners een beetje somber. Nou maar, ja. maar het was bij jou wel echt, ik moet er iets aan doen, want het is een brissie. Nou, de dokter die, die in eerste instantie zei die van ja, dat is somberheid. Ik kom over een paar weken maar terug. Ja. Uh, hè, van, het het gebeurt het, vaker het bij gebeurt. jongens van 15. Ja, ja. Je, je, hebt, je hebt al zoveel aan je hoofd. Kijk, als je, als je thuis niet lekker in je vel zit en... Uh, uh, en, je, en je loopt ook met andere gevoelens rond, uh, meisjes, uh, ja noem het allemaal. Afwijzinger. Ja, ja, ja, ja. ja, daar word je ook heel depressief van. Ja, dan ga je dan <coughs> noemen ze dat dan? Als je hè? daar thuis ook niet over kan praten, dan ja goed, dan t, t, t, t, wat ga je dan doen? Ja. Dan ga je dus. Uh, ik ging altijd naar, naar vrienden toe. Ik was, op die leeftijd was ik nauwelijks thuis, want ja, het was thuis uh, eten en wegwezen. Dat kwam het op neer. Ja. Of, of, of als je dan niet wegging, ging je dan boven in je kamer zitten de hele dag? Of de hele avond? Ja, dat heb ik ook wel, wel eens gehad, maar ik was, meestal was ik, uh, was ik weg. Door het op. Ja, door ja. hoogtop, op, ja. ja. ja. En uh, ja, nou ja, het uh, aparte was dat ik dan uh, in een gezin kwam... Uh, Waar, ik, uh, ja, waar het net uh, het tegenovergestelde was. Hè. Daar was uh, altijd uh, liefde, warmte, geborgenheid, uh, uh, spelletjes. Een kampvuur in de tuin, uh, barbecue in de tuin. Uh, een beetje en, het tegenovergestelde eigenlijk. Precies het tegenovergestelde. Nou ja, en dat uh, uh, toen begon op mij op een gegeven moment wel ja, duidelijk te worden: van dat de situatie waarin ik uh, uh, thuis zat, dat die niet. Uh, normaal was, dat dat niet was... zoals het hoorde te, te gaan. En ja, maar je zei, je, je was ook dus bij een dokter... was dat een huisarts? Het was in eerste instantie een huisarts, ja. En die, heeft hij ook niet gevraagd... dan naar bijvoorbeeld hoe het thuis ging? Jawel. Oh, dat vroeg hij wel? Ja, ja, ja. Oh, Oké, okay. daar heb je het ja, ja. dus wel met hem over gehad. Ja, van, ja. Okay. ja, ja. Ja. Want dat zijn natuurlijk ook redenen. <laughs> een hele erge belangrijke redenen... waardoor je je een beetje somber zou kunnen gaan voelen. Ja. Ja, en als dat maar lang genoeg uh, aanhoudt... Uh, dan slaat die somberheid natuurlijk ook om in een depressie. En dat is bij mij gebeurd. Ja. En dat werd dan uh, uiteindelijk ook uh, uh, door de huisarts al uh, gediagnosticeerd als een, een depressie. Dat was een lichte depressie. Uh, ik kreeg antidepressivum. Hoe voelde je je toen? Kan je dat nog herinneren? Die eerste keer. Ja, toen voelde ik me heel somber. Heel uh, uh, verdrietig. Down. Uh, heel moe. Heel moe. Uh, Wordt het niet gek? ja. Ja, jawel, want ik, uh, ik, ik, ik was graag bij andere vrienden, uh, maar die leefden uh, op dat moment uh, in alle vrolijkheid. Uh, terwijl dat bij mij juist niet uh, leefde, zeg maar. Ik ja. zat gewoon in een, in, een donkere, uh, in een donkere gevoelskamer, zeg maar. Ja, het, dat zeg je uh, mooi. Ja, ja. Maar en dan, deed je dan wel mee? Want ik bedoel, dan ging je dus wel de hoort op. Dan ging je er wel naartoe. En ja. had je dat masker waarschijnlijk op. Ja, en, dan, en toen lukte het me nog uh, vrij aardig... om dat masker dan uh, uh, een keer aan de kant te schuiven. Uh, en soms ook uh, om op de masker te springen. Zo van, de masker bestaat niet, weg ermee. Ja. Uh, maar ja, goed... Uh, dat kan door... ook niet altijd. Nee, nee en dat blijft terugkomen. En, nou ja, de situatie thuis die werd steeds uh, ernstiger. Uh, vooral de, de relatie met mijn vader. Ik heb... Uh, ja, uh, t, t, t, t, hij heeft mijn woorden naar het hoofd geslingerd. Uh, waar de honden geen brood van lussen. Zeg maar, die ik uh, ook nooit meer uh, uit mijn systeem uh, gewist uh, krijg. Uh, met geen enkele vorm van traumabehandeling, denk ik, hoor. Dat is echt iets wat bij mij uh, er altijd in blijft zitten. Ja, denk je dat? Dat denk ik, ja. ja. ja. ja misschien Heeft ik... dat zo'n impact gehad dat je denk, dat je nu gewoon al kan zeggen... Nou, dat ga ik de rest van mijn leven met me mee blijven draaien? Nou ja, wat, wat, ik was vier jaar. En uh, toen ben ik uit een uh, rijdende auto gezet. Hè. Die auto is wel gestopt. Dat is een uh, grijze open Corsa. Ik weet nog net het nummerbord niet meer. Ja, ik weet de details. Dat is, ja, dat, dat is, een is een echt de details. Meer. Ja. Maar als je vier bent, dan uh, uh, kun je van die, van die leeftijd kun je, je eigenlijk nauwelijks iets herinneren. Hè? Tenminste, de meeste mensen. Dat gaat op, uh, uh, op latere leeftijd blijven er wel meer dingen hangen. Uh, en ik heb ook heel veel dingen, denk ik, verwrongen, verdrongen. Maar uh, uh, wat ik me nog kan herinneren... is dat ik op vierjarige leeftijd... uit de auto uh, gezet ben. Aan de bosrand. Uh, ontredderd. Uh, daar stond ik dan. Die auto reed weg. En uh, in die weg uh, zaten een paar drempels. Dus ik zag af en toe nog remlichten aangaan. Uh, om af te remmen voor die drempel. Ik dacht nog van... misschien komt die komt auto door. nog terug. Maar die auto reed gewoon weg. En in die auto zat mijn jongere zusje en daar zat mijn moeder en mijn vader die mij uit die auto had gezet. Nou ja, ik uh, denk dat menig mens zich kan voorstellen dat als je vier bent en je wordt uit een rijdende auto aan een bosrand uh, gezet, dat je dan in uh, totale ontreddering, in paniek verkeert. En ja. dat, dat, dat, dat, dat is iets wat er, wat er bij mij gewoon niet meer uitgaat. Nee, nee dat heb ik... Uh, dat, uh, of er moeten nog wonderen uh, verricht uh, gaan worden. Ja. Ze zijn uiteindelijk wel toch teruggekomen. Hoop ik. <laughs> ze zijn uiteindelijk ook teruggekomen. Ja, het is niet zo dat ik daar terug moest lopen naar huis. Het is niet zo dat ik terug naar huis moest lopen. Ze zijn nog uiteindelijk teruggekomen. Ik denk dat er in de, in de auto ook een discussie gaande was uh, tussen dat kan mijn moeder je toch niet en doen. mijn vader. Ja, ja, dat denk ik ja. En uh, uh, uiteindelijk zijn ze ook teruggekomen. Maar. Uh, ja, dat is bij mij wel... Uh... Dat klinkt heel herkenbaar. Ik heb het ook een keer meegemaakt. Oh. <laughs> Met mijn stiefvader. En ja. Langs de rand van de snelweg. Oké. Okay. En die zetten we toen op de snelweg uit de auto. En op welke leeftijd het... Uh... Ja, dat was een jaar of acht, denk ik. Ja. Mijn broertje, mijn zusje, waren er ook bij. Dus ik, nou, acht, negen jaar of zo. Maar de, bij mij was het wel, het was meer de, de, de shock van, wat, wat doe je nou? En toen reden ze een stukje verder, reden ze over de vluchtstrook door. En toen mocht ik wel weer instappen gelukkig. Ja. Maar dat, heeft, dat is letterlijk, als jij het over vertelt... dan komt er maar weer helemaal terug. Ja. Hoe <laughs> zorg ja. is dat? Ja, ja ik heb dat in mijn column niet uh, uh, verwoord. Hè. Dat, ik, ik zei al, van, ik had maar 600 uh, woorden. Uh, en ja, goed, je kunt ook niet alles opschrijven. Nee. Maar echt, ik vind het grappig. Ja, sorry dat ik het zeg, maar ik, ik moest ook. Je zegt, een, wat was het? Een grijze Opel, uh... een, een, een grijze Opel Corsa, een sedan? Bij mij was het een witte Hyundai, ja, een sedan. <laughs> ik, ik, ik, ja. station wagon. Ja, ik, ik, ik, bizarre, weet, he? ja, ik ja. weet het nog, uh, dat weet ik nog uh, exact. Nou, ik was ook wel wat ouder. Maar ja. vier jaar, dat is vier. een kind van vier zo uit de auto zitten. Ik vond ja. een kind van acht, negen uit de auto zitten, dat ja. vond ik al redelijk... Uh... Maar mijn moeder, die dus, uh, die heeft veertig uh, jaar uh, als onderwijzeres uh, uh, op de basisschool uh, gewerkt. Oh. En uh, ik heb meerdere keren geprobeerd met haar uh, over, uh, over deze uh, kwesties te spreken. Hè? Wat, wat er vroeger misging. Wat er nu nog steeds eigenlijk uh, misgaat. Want het gaat eigenlijk van kwaad tot erger. Ook al woon ik niet meer thuis. Ja. En ik wat er dat... gebeurt in zo'n auto? Op het moment dat zij wegrijden? Nou ja, Is uh, je moeder daar mee eens? Was het haar idee? Of wilde ze het juist helemaal niet? Het zijn ik, dingen die je wel wil weten denk ik. Ja, ik vraag mijn moeder letterlijk van... Ja, wat, wat, wat, wat, wat vond jij daarvan? Ja. En, en, en, en hoe, hoe, uh, uh, hoe stond je daar tegenover? En toen zei ze... Uh, ik zei, dat heeft bij mij een trauma uh, veroorzaakt. En toen zei ze, ja, dat kan ik me voorstellen. Oh, yeah. dat, dat, dat is het enigste wat ze zei. Dat kan ik me voorstellen. Maar uh, bij de GGZ hebben ze me meermaals gevraagd van verwijt je je moeder iets? Ik zeg nou ja, uh, verwijten vind ik lastig om, ja, om, om, om, om, om dat zo te omschrijven. Maar ja, ik verwijt haar wel dat zij in al die jaren uh, van, dat, van dat verbale geweld wat ze weerga niet kende, want dat is echt, uh, dat, dat, ja, daar lussen de honden geen brood van, dat zij nooit echt uh, daartegen heeft uh, geageerd. Je kan je niet herinneren dat ze het een keer voor je heeft opgenomen. Ja, nou ja. Ik, of dat ze eh, zei, niet zo serieus tegen Ik heb tegen. Uh, een geluidsopname, bijvoorbeeld nog, uh, waarin je haar nog uh, krampachtig hoort uh, zeggen: van... Uh, nu is het genoeg. Mm. Nu is het genoeg. Uh, ja, nu heb je je punt gemaakt. Nu is het genoeg. Mm. Maar ja, daar gaat mijn vader dan totaal aan voorbij in totale razernij. Uh, Richten die woede van je vader zich dan alleen maar op jou of ook daarna op je moeder? Nou, eh. Uh, ik weet zeker dat mijn moeder het uh, uh, ja, uh, <laughs> op voorhand al zal ontkennen dat dat zo is. Nee. Maar ik weet dat mijn moeder leidt, op dit moment ook, onder ja, die agressie van mijn vader. Dat weet ik, dat zie ik. Dat heb ik ook uitgesproken. Dat heb ik bij mijn, bij mijn moeder uitgesproken. Dat heb ik laatst bij mijn, sta, bij mijn tante nog uitgesproken. En ik heb dat uh, uh, een keer samen met mijn zus, uh, met mijn moeder besproken. Uh, en eh, Nou ga ik je het geks vragen, want ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je het niet doet. Maar waarom spreek je het niet met je vader? Omdat ik met die man niet kan praten. Ik, ik, hij, hij, hij heeft... Uh, uh, als ik met hem in gesprek ga, dan kapt hij het gesprek af en dan begint hij me... Uh, ja... Uh, van alles en nog wat. Oh, dat is nog steeds. Ja, ja, ja. Dat ja. Doet ik, maar nog, ik ben 39 geloof ik hè, inmiddels. Ik ben het kapot slaan niet waard. Ja. Dat, dat niet. Dat, dat, <laughs> ik ben het kapot slaan nog niet waard. Nee. En hij ziet mij het liefst uh, in een uh, vuile overal uh, uh, ochtends uh, vertrekken. Um, uh, ja, allemaal van die ongefundeerde uh, uh, bewoordingen. Maar ik ben het kapot slaan nog niet, nog niet waard, zegt hij. En uh, mijn moeder had op 19 september uh, jongstleden uh, nog een barbecue georganiseerd. Uh, toen ben ik met de twee jongens, met uh, Christian en met mijn jongste baby. Die was toen nog tien maanden nog langs geweest. Uh, en dat was leuk. Mijn vader zat binnen bier te drinken en uh, uh, constant uh, te schelden en te tieren en uh, nou ja, goed uh, dat ging de hele dag zo door het was ook, uh, ik vond het zielig voor mijn moeder want ze had er best gedaan om ja, vlees in huis te halen, om het toch nog uh, ja, gezellig, gezellig, te maken. gezellig te maken om die kinderen een keer te zien, want ja. zo vaak ziet ze die kinderen dan ook niet en uh, nou ja goed, uh, uh, hij heeft constant binnen, uh, zat hij te, uh, ja, te schreeuwen, te schelden. En uh, is die lul nou nog niet opgeflikkerd? En zo ging het? Ja, Heb je er inmiddels een beetje een dikke huid van gekregen? Dat het dat, dat zo een beetje weer van je afgeleid. Of ga je dan naar huis met een heel rot gevoel? Ik ben die dag ben ik. Ik, ik, ik ben uh, mijn hele leven lang. Uh, ben ik uh, met een rotgevoel daar weggegaan uh, uh, op enkele uh, momenten... Uh, nadat het enigszins te behappen was. Uh, maar op 19 september jongsleden ben ik daar weggegaan... en toen had ik eigenlijk zoiets van uh, dikke lul ermee. Oh, heel Zo, goed. Er even, sorry voor de onparlementaire uitdrukking. Ja, nee, hoor, het maakt niet uit. Piepen het er wel uit. Nee, hoor. Nee, <laughs> laten <laughs> we de lekker woning zien. Nee, maar toen had ik echt... Uh, want dat, want toen, had, toen was hij echt een... Uh, een, uh, uh, een grens uh, voorbij gegaan. Want toen uh, uh, noemde die mijn baby van 10 maanden uh, noemde die een uh, vuil kutjong. Ja, en toen had ik zoiets van, ja, nou, dit, dit, dit, dit gaat gewoon echt helemaal nergens meer over. Ik bedoel, een baby van tien maanden, een onschuldig kind, uh, wat net op de wereld uh, uh, staat, wat, wat, wat, wat nog niet kan praten, zich nog überhaupt niet kan verdedigen, niet eens weet waar het over gaat. Nee, uh, nee dat vond ik echt... Uh... Wat voel je op zo'n moment als je dat hoort? Toen heb ik tegen mijn moeder gezegd van, ik zeg, jij kan bij mij komen, koffie komen drinken. Ik zeg maar, ik kom hier voorlopig niet meer. Ah, ja. ja. Toen had ik het echt uh, even helemaal. Want graag. ik kan me ook voorstellen dat, omdat je vertelt nee, zo'n vervelend verhaal natuurlijk. En dat, dat die, die man zo'n. Ja, hoe zeg je dat uh, goed? Een soort tiran is voor je. Waar je ook een beetje bang voor bent. Dat je gewoon eigenlijk niet heel goed meer weet hoe je tegen zo'n man in moet gaan. als die zegt dat je baby een. Uh, nou, yeah, wat je net zei is. Nou ja, ik Dan heb... zou je misschien wel die woede voelen van, maar dat je er, ja, bang, ik weet niet, ik moet er wel iets van zeggen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je je zo voelt. Nou, ik heb ooit, ooit in een eerdere, uh, ja, verhitte discussie, uh, toen hij vooral op mij heel erg uh, uh, aan het voeteren en aan het tieren en aan het... Uh, uh, uh, ja, en het schreeuwen was. Heb ik hem wel eens gewoon letterlijk gevraagd, heel rustig, van... Ja, hoor jij nou eigenlijk hoe je over je eigen zoon praat? Ja. En dan zegt hij gewoon letterlijk... Ja, dat weet ik, ja. Dat weet ik, ja. Je bent het kapotslaan en niet waard. Dan vult hij er dan ook nog... Gaat hij nog een stapje verder. Gaat hij nog een stapje verder. En dan blijft mijn moeder ook stil op dat moment. Is er en, iets met je vader ook... Dat, zo klinkt het namelijk wel. <laughs> iets aan de hand. Heeft u zelf niet ook gewoon heel veel last van dingen? Ik, ik Nou, de uh, psychiater. Uh, uh, hoogleraar in de psychiatrie. Uh, uh, waar we het kort over hadden dus straks. Uh, die mij. Uh, uh, vroeg mij in dat videogesprek: uh, uh, Is jouw vader uh, vroeger uh, mishandeld? Ja, misschien moeten we dat zo meteen nog even veilig. Maar je hebt een videogesprek gehad vorige week of zo. Ja. En daarin heb je gesprek gehad met een. Nou ja, ja. met die man. En die. Uh, vertel verder. Die vroeg. Uh, nou ja, die vroeg aan mij van, heb jij, uh, is jouw vader vroeger mishandeld? Uh, en toen zei ik van, nou ja, uh, dat weet ik niet. Maar ik heb ooit van mijn moeder uh, gehoord dat zij van haar schoonmoeder, dus van mijn oma die inmiddels ja, ook overleden is, uh, heeft gehoord dat uh, uh, dat, dat uh, vaak gebeurde. En dat zij er uh, ooit eens een keer tussen uh, is moeten komen, uh, want dat mijn opa en mijn vader anders uh, helemaal dood had geslagen. Ja. Mm. Ja, en toen, na die vraag van hem, heb ik mezelf wel eens afgevraagd van, ja, is het dan niet zo, zeg maar, dat hij mij niet mag of nooit heeft gemogen, omdat ik de oudste zoon was en hij was dat ook. En dat hij, dat wat hij vroeger mee heeft gemaakt, uh, uh, op mij, uh, ja, projecteert. klinkt het wel. Zo ja, denk ik er nu op dit moment over, ook naar aanleiding van dat, uh, ja, van dat gesprek. Maar maakt het het makkelijker dan? Nee, want mijn, mijn, mijn vader die heeft zelf al dertig uh, uh, jaar lang geen uh, contact met zijn, uh, met zijn familie. Uh, nee, ik bedoel uh, eigenlijk meer van, heb je er dan meer begrip voor? Kun je dan meer bedenken? Er is een reden waarom hij zo zich gedraagt. Of maakt dat gewoon helemaal geen fluit uit? Want dat kan ik me namelijk ook heel goed voorstellen. Nou, het maakt mij op dit moment geen fluit meer uit. <laughs> nee. want, want, want het had mij... Het, kijk, ik had daar uh, op het moment dat hij open heeft gestaan... Want hij is zelfs uh, zelf een paar keer bij een psychiater ook uh, uh, geweest... Uh, en toen heeft hij ook een aantal diagnoses uh, gekregen. Het is me nooit duidelijk geworden welke dat, dat zijn geweest. Uh, omdat daar ook niet uh, over gesproken uh, werd. Nee. nee, nee. En hij heeft een keer een epileptische insult gehad in België. En toen uh, zagen ze op een hersenscan uh, dat zijn kleine hersenen wel heel erg klein waren. Wat er dus op uh, duidde dat hij dus uh, ja, gewoon uh, alcohol... Een alcoholist was, ja, ja. ja. En toen werd er aan uh, in, de in de behandelkamer werd er aan mijn uh, ouders gevraagd door die neuroloog van, uh, ja, hoeveel drinkt u dan? Ja, twee, soms drie pilsjes op een dag. En dat zei mijn vader en mijn moeder die stonden uh, ja Draaf te knikken. knikken. En ja. mijn zus en ik die stonden elkaar aan te kijken van wat is dit? <laughs> wat, is, wat is dit? Is dit voor belachelijk? Uh, wat hier gezegd wordt. D hun hebben die scan gezien. Die hebben gezien dat er echt wel iets anders... Uh, iets meer dan twee, uh, uh, yeah, drie buurtjes per yeah, dag doorheen gaan. Ja. Yeah. Dus, uh, en, en ja, als ik dat dan uh, uh, reflecteer na uh, dat gesprek... wat ik laatst met een meisje had, zeg maar... met een lotgenoot, om het maar even zo te zeggen. Uh, uh, waar ik heel goed mee kan praten. Ja... Uh, yeah, je zou zeggen de schone schijn ophouden. Zij had het over. Ja, het lijkt wel of je moeder zand in de ogen van de omgeving wil strooien. Maar ja, mijn moeder die heeft dus veertig jaar in het onderwijs gezeten. En als er dus iemand uh, uh, uh, zou moeten zijn uh, die zou moeten weten... Uh, dat dergelijk gedrag een kind heel erg kan beschadigen... dan zou zij het juist uh, moeten zijn. Juist zij. En, en, en dat uh, kan ik tot op de dag van vandaag niet... Uh, Begrijpen dat zij daar nooit echt uh, op ja, ja, echt tegen geageerd heeft. Er zijn genoeg vrouwen, en dat weet ik zeker. En uh, uh, uh, uh, heden zijn dagen uh, nog veel meer als, uh, uh, als uh, 40 jaar terug, dat snap ik ook wel. Maar er zijn genoeg vrouwen geweest die dan hadden gezegd van uh, ik pak mijn koffer en uh, bekijk het er maar mee. Uh, uh, want uh, ja. dit maakt uh, die kinderen uh, kapot. Inmiddels is dat dan een beetje nu te, is te, is te laat. Ja, dat dus, heeft ze ja. niet gedaan natuurlijk. Ja. Maar is het dan niet ook voor haar nu tijd... om gewoon de spullen te pakken en te zeggen... Nou ik ja, ga eens voor mezelf kiezen? Ik, ik heb haar gezegd... Uh, uh, nadat ik mijn column heb geschreven... maar ik heb het ook een keer uh, verteld... Uh, samen met mijn zus. Bij mijn zus thuis. Uh, ja, als jij nog ooit van je pensioen wil genieten... Dan is de enigste reden waar je. Uh, uh, of de, het enige wat, wat jou te doen staat. Is. Ja, je koffer pakken en maken waar je wegkomt. En ja, dat, dat ga je vervolgens niet doen. Dat weten wij ook wel. Maar dat zou eigenlijk wel. Uh, uh, het beste zijn, ja. Ja. ja. ja. Maar dan krijg je er niet. Je krijgt er niet zover dat ze daar eens goed over nagedenken. <lacht> dat het nog niet te laat is. Nou ja, ik hoorde daar laatst wel iets zeggen van. Uh, mijn vader, die heeft. Uh, ja, die heeft uh, van allerlei. Uh, uh, frustraties. Uh, ja, die uh, is gepensioneerd. En die heeft... Uh, uh, dus die houdt eigenlijk alles in de gaten. Die, die zitten heel duidelijk door de ramen te kijken van... Uh, uh, wie er met welk autootje oh, ja. in de, uh, de straat komt. Uh, waar die thuis hoort. Uh, uh, of het onkruid niet te hoog staat. Uh, uh, <lacht> en ja. ja. En, uh, wie er wel thuis is, maar geen pakje aan de uh, Ja, juist. Van dat soort <lacht> dingen allemaal. En uh, toen... Uh, ja, ineens wilde die verhuizen. Nou, mijn moeder die had zoiets ja, ik wil hier blijven wonen. Ik ga mijn huis echt niet verkopen op deze leeftijd. Uh, en dan mag ik ergens uh, zitten huren. Uh, yeah, dat, dat, nee. dat, er zit bijna geen hypotheek meer op die, op die woning. Die... Zonde. Ja, ja, dus mijn moeder had zoiets van, dat ga ik niet doen. En toen bleef hij daar heel erg op doorgaan. En uh, dat uh, leidde tot uh, hele verhitte discussies thuis... Ik, was, ik ben er een paar keer bij geweest, maar ik heb uh, uh, wel begrepen van mijn moeder dat dat gewoon uh, dagelijks uh, uh, zo ging. Ja, dat zij eigenlijk uh, uh, tegen hem heeft gezegd, oké, okay, uh, ik ga één keer met jou verhuizen. Eén keer. Dan, dan verkopen we de woning en dan gaan we één keer verhuizen. Ze zegt, en als het dan... Uh, uh, niet veranderd. Uh, dit blijft zich dan voorzetten. Dan pak ik mijn koffers en dan ben ik weg. Maar hm. ik ken mijn moeder uh, ja, door ja. de jaren heen. Dat, uh, ja, uh, maar dit is ook moeilijk. Hoe oud is je moeder? Ja, uh, 67. Ja, dat is ook, dat is ook heel moeilijk. Ja. Dan ben je je hele leven met iemand samen geweest. Ja. Ja. En je bent ook wel een beetje gewend aan hoe het gaat. Ja. En dan moet je opeens een heel nieuw avontuur aangaan ja. in je eentje. ja. Ja, er zijn niet veel mensen die dat doen, denk ik. Nee, nee er zijn mensen die dat doen. En uh, um, ja. Maar als ik het zo hoor, dan gun je dat je moeder. Hè? Dat zou ik, denken... ik, geef mijn, ik geef mijn moeder uh, een, uh, een, uh, een, uh, een, een, een zorgeloos pensioen. Ja. Een, een pensioen waarvan ze kan genieten, uh, uh, waarvan ze uh, vrij kan genieten. He, want ze is niet vrij. Zij kan niet uh, uh, vrij beschikken over haar tijd, zeg maar. Mijn vader, die, die, die, die, ja, die, die bepaalt hoe de, ja, hoe de dagen eruit zien. Als ze bijvoorbeeld bij mij op de koffie komt, dan uh, is ze nog maar koud binnen en de telefoon gaat. En ja, dan. Het staat echt helemaal onder controle. Ja, het staat echt totaal onder, onder, onder het regime van, uh, van, van hem. En, ja, en, en, en dat accepteert zij. Ja, kennelijk. Hoe. hoe, hoe... Sta jij eigenlijk nog onder het regime van hem? Want nee, nee. Je ben niet meer thuis nu. Nee, ik ben, en ik woon ook, ook, ik, ik woon ook niet meer in Tilburg. Uh, en dat vind ik aan de ene kant uh, uh, jammer, omdat ja, dat is de stad waar ik ben opgegroeid en daar uh, ken ik alles en iedereen en, uh, en uh, noem het maar op. Maar ja, dat is ook een stad waar ik een hoop verdriet heb uh, uh, gezien en gehoord... en heb meegemaakt en uh, uh, een moeilijke uh, jeugd heb gehad. Um, en ik woon dus nu op een hele rustige, uh, kindvriendelijke uh, plek. Uh, ja, en ik word eigenlijk omgeven door allemaal rustige en lieve, vriendelijke, lieve mensen. Dus ja, nee... Ik zijn niet onder controle. Ik voel me meer verplicht. naar, de, naar, ja, naar de, ja, de kinderen, de kleinkinderen. om dan af en toe nog eens een keer. naar uh, jouw kinderen? Ja, naar mijn ja, kinderen. Precies. Ja, precies. Ja. Omdat ik die. Ik heb, kijk, ik heb het zelf meegemaakt hoe het is. als je opa en oma van de een op de andere op de dag. Uh, uh, niet meer ziet. Uh, ik, ik weet nog, ik was. Uh, ja, 1990 was het, denk ik of zo. Hoe oud was ik? Een jaar of acht, negen of zo. En ineens gingen wij daar niet meer naartoe. Ja, er werd ook geen tekst of dus uitleg gegeven... Uh, op dat moment althans, uh, waarom dat zo was. Maar we gingen, niet meer, we gingen daar niet meer naartoe. Nee. Dus ik zag mijn opa en oma niet meer. Ik zag mijn ooms en mijn tantes niet meer. Ik zag mijn neefjes en mijn nichtjes niet meer. Ik zag niemand meer. En, en, en, en ja, hij heeft dat... Hoe uh, ja, oud was je toen, toen je dat, uh, toen dat Ja, ik denk dat ik toen... Ja, ik... Acht, denk ik. ja, ja, Acht of ja Het is uh, heel vergelijkbaar, want het gebeurde bij mij dan ook thuis. Uh, toen ja. mochten we ook opeens mochten we niet meer naar opa en oma. Nee. Maar wij gingen, die wonen dan te gelukkig geluk in de buurt, dus dan fietsten wij naar school uh, langs. Ja. Het probleem was alleen dat ze uh, allemaal zware chakrookten daar binnen in huis. Dus we moesten eerst drie kwartier terug door de, over de dijk heen fietsen in ja. de wind. Anders dan rook uh, mijn moeder dat we bij oma waren geweest. Oké, okay, yeah. <laughs> ja. ja Ik heb later wel uh, contact uh, gezocht met mijn opa en oma... Uh, en toen ben ik daar ook uh, een hele tijd geweest. En uh, uh, ik ging dan, uh, als ik ging zwemmen... Die, hun wonen dan vlakbij het uh, buitenzwembad van Tilburg. En dan ging ik daar mijn fiets park parkeren en dan ging ik uh, uh, zwemmen. En dan uh, uh, uh, kwam ik terug en dan had ik een broodje bij opa en oma. En dan uh, ging ik weer naar huis. Dan zag je ze toch nog live? Ja, ja. het werd me niet uh, uh, onthouden zeg maar, door mijn ouders dat ik uh, daar contact uh, met hun had... Uh, maar het werd ook niet gestimuleerd. Maar het werd ook niet gestimuleerd. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nee, dat niet. Nee. Hoe, hoe, hoe, hoe ging dat toen jij je eerste kind kreeg? Want um, ik, ik kan me van mij, kijk, ik heb niet dezelfde jeugd meegemaakt als jij. Maar ik heb wel me altijd voorgenomen. Ik ga het een stuk beter doen dan mijn uh, ouders. Nou ja, en, da, en, en, en dat heb ik dus ook uh, uh, mezelf voorgenomen. Uh, ik heb mezelf voorgenomen toen ik uh, uh, toen Christian kwam en toen was hij nog klein. Van, nou ja, goed, ik ga dat kind uh, om, omringen met met liefde uh, en geborgenheid. Ik, ik, ik wil ik wil er echt voor om zijn. En als hij met, uh, met moeilijke vragen zit... met levensvragen, met uh, gevoelens... Hè, ook heel belangrijk... want Absoluut. dat is iets wat ik, wat, ik, ja, wat ik altijd gemist heb. Ja, dan wil ik daar, dat hij daar altijd met mij over kan praten. En ik heb... Uh, uh, hij is nu 15 ja, nou, hij loopt me ook tegen de... Ja, hij... Praat hij nog steeds met, over gevoelens met ja, je? Nee, zeker? We praten nu minder uh, over gevoelens uh, als bijna uh, paar jaar terug, inderdaad. Nu is het meer van, hij is uh, ook met meisjes bezig en met ja, gamen. En, uh, Stoer. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja Maar... Uh, Dat komt wel weer. Van, uh, vanaf een jaar of twaalf tot, tot zijn veertien, denk ik, hebben we wel uh, best, uh, best diepe gesprekken gehad. Uh, ja. Ja, mooi. Ja, mooi. En uh, uh, hij begreep dat ook. En hij heeft ook altijd gezien... Uh, als, wij, als wij dus thuis waren bij mijn ouders... Uh, ook al was hij zelf toen nog klein... Ja, hoe mijn vader dan altijd was. En ja, hoe dat hij tegen mij was. En uh, Christian was ook... Uh, uh, die was ook echt boos... wat er op 19 september gebeurd was. En want Levi, dat is mijn, ja, dat is mijn baby. Dat mm -hmm. is mijn jongste kind. En uh, uh, Christian was vooral boos dat hij, ja, dat die Levi gewoon een vel kutjong noemde. Dat, ja. dat, dat, ja. Ja, daar kom je aan als een kleine broertje. Ja, en ja. daar was, dat was hij echt boos over. En, uh, uh, ja, goed. Ik heb mijn vader daarna niet meer gezien. Mijn moeder die is uh, één keer bij mij op de koffie gekomen. En dat was eigenlijk een bliksembezoek. Toen heb ik haar nog gevraagd... Van, zullen we een wandeling maken? Even kort. Uh, ik denk eens kijken of zij zelf begint over, uh, over de column. Of, uh, maar taal nog teken. Hm. Toen ik het publiceerde zeg maar, op uh, Facebook of zo... Toen kreeg ik allemaal reacties. Uh, ik wist niet uh, dat dit vroeger uh, het ontroert me. Wat ik lees. En uh, ik wist niet dat er... Uh, wat er aan de hand was vroeger. Ja, dat wisten mensen niet, want dat werd altijd... Nee, dat werd uh, niet uh, verteld. Nee. Heeft heeft, Christian zei, hè, dat je uit zo'n... Uh, ja. Heeft hij ook wel eens een keer zo'n aanvaring gehad met uh, zijn opa? Um, dat denk ik niet. Opa nooit tegen hem uitgevallen? Nee, ik heb één keer meegemaakt. Uh, dat is een jaar of twee, drie terug... Uh, toen is mijn vader uh, op zijn eigen verjaardag in een huis vol mensen uit het niets uh, gigantisch te keren gegaan tegen mijn zus. Uit het niets. Hmm. Nou, die was helemaal in tranen. Die was, die, en, en al die mensen daar in huis, die zaten, die zaten uh, hem aan te kijken van wat is dit? Wat, wat, wat gebeurt hier? Wat gebeurt uh, hier? Ja, ik was toen ook echt... Uh, ja, ik kookte toen gewoon van, van, uh, van woede, want ja ik was dat niet gewend. Hè. Het was altijd op mij uh, ja, ja. gericht en nu op, en, nu, eens... en nu op mijn zus. Ja. En mijn zus had niks gedaan. Die kwam daar gewoon. Ik, ik, ik, ik, ik, Is dat gek dat je het dan voor jezelf ja. niet opneemt per nee, se, maar voor ja, je zus wil voor opnemen? Voor mijn zus wel, hè ja. ja, ja. Dus ik kookte van binnen en ik was echt woedend. En uh, uh, nou ja, zij ook... Um, als ik daar met mijn zus later over praat en zo. maar ja, mijn zus weet ook uh, hoe het er daar aan toe kan gaan en zo. Uh, die staat in een iets betere verhouding met mijn ouders. dan als, uh, als dat ik altijd heb gestaan. Maar ja, die zei wel tegen mij van je kunt er het beste zo vroeg mogelijk op de dag uh, <laughs> komen. <laughs> Als er op... nog niet veel bier in zit. Ja. Ja. Ja. ja, en dat zijn gewoon de feiten. En uh, ja, dat, is, dat is vooral wat, uh, ja, wat mij heel erg uh, uh, heeft, uh, heeft geraakt en heeft gemaakt. Ja. Want, want ja, ik ben, uh, kijk dat ik uh, kritisch ben, ook op uh, bepaalde, uh, ja, als er iets uh, geschreven wordt of uh, wordt iets gezegd, uh, ik ben, uh, ik, uh, ik zit Je hebt op, het al op, mee de, op de <laughs> punt en de comma wat dat betreft. Ja. Hè? Dat, uh, dat heb ik van mijn moeder, maar uh, uh, het, het, het, het, het heeft me uh, geraakt. Maar het heeft me ook gemaakt, want het heeft, het heeft er ook voor gezorgd, zeg maar, dat ik dus ja, op tal van fronten zeg maar, tegen, ja, tegen muren aanloop en in de problemen ja. uh, ben gekomen en nog steeds kon. Ja. laten ja. we het daar eens over hebben, over die problemen. Ja. Het <laughs> is altijd leuk om het over problemen te hebben. Ja. Uh, je, je, je schreef in je column over uh, dat je een, een nogal complex leven hebt gehad. Nou, dat, daar hebben we nu wel het begin in ieder geval van gehoord. Ja. Op je vijftiende ben je toen bij dus de huisarts via de huisarts ergens terecht gekomen voor je depressie. Ja. Heb je toen ook al meteen antidepressiva gekregen, zei je dat? Nee, op dat moment bestonden er nog geen laagdrempelige BOH GGZ. Ondersteuners. Dat ging toen. Uh, uh, de medicatie ging toen via de huisarts. Uh, nou ja, die schreef uh, antidepressiva voor en benzo's. Uh, Lekker zwaar meteen. Ja. <laughs> ja, ja. ja. heb je die ook gekregen toen. Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe beviel dat op je vijftiende? Ja, maar dat op, op zich ja, wel fijn. want… Uh, ja, was het wel fijn. Het was wel fijn, het, het, het was wel fijn ook uh, om die opstart van die antidepressiva uh, wat uh, uh, makkelijker te maken. Hm. Omdat dat uh, yeah, ook niet altijd. Uh, nee, daar word je niet vrolijk van. Daar word je niet vrolijk <laughs> van, nee. nee. Nou ja goed uh, ja, die antidepressiva die werd uh, daar begon uh, heel laag gedoseerd maar dat werd steeds opgehoogd opgehoogd opgehoogd opgehoogd uh, ja tot ik op een gegeven moment eigenlijk op het beste uh, uh, een extreme uh, dosis uh, zat ja, en ik, ik had alleen maar last van bijwerkingen. Ja, ik, ik wil ze hier uh, benoemen, maar... Ja, nee, dat is ja, altijd goed. Dat vinden ja, mensen ja, heel fijn om te ja, weten. Ja, nou, er was uh, vooral het uh, niet kunnen klaarkomen, of heel moeilijk. Mm -hmm. uh, uh, heel, heel veel kilo's aankomen, dus ik, ik, ik, ben, ik Ja, en dan heb ik het echt uh, niet over twintig, maar gewoon dertig tot... Misschien wel 40 kilo aankomen. En omdat je ging meer ging eten of omdat je zoveel vocht? Uh, want uh, dat, is, uh, dat, ja, dat gebeurt ook allebei eigenlijk. Hè? Allebei denk ja. ik, ja. ja, ja. Je, het, het, stimuleert, het, het verandert je metabolisme, zeg maar. Dus uh, het wordt er ook uh, uh, trager van. Ja. Uh, uh, en je eetlust die wordt daardoor gestimuleerd uh, uh, gede gedeeltelijk, denk ik. Dan. Ja, dat is, ik vraag, vraag me dat vraag ook me nog dat steeds ook, dan, ja. ook uit ervaring. Ik weet niet precies, maar ik weet nog wel dat ik toen zin had om meer te eten. Dus ja. dat is ook een beetje, je depressie wordt ook wat lichter. Ja. Dus misschien heb je dan ook weer zin om iets te eten. Ik weet om, ook niet precies hoe Ja, ja. bij sommige mensen is het ook zo van dat juist het, uh, uh, uh, uh, uh, het eten van iets... Uh, uh, uh, uh, hen weer helpt om die depressie weer wat uh, uh, behalve bij ja, te krijgen. Precies, ja, precies. Dat bedoel ik. Maar ja. Ja. ik had bijvoorbeeld ook heel veel last van transpiratiebuien. Oh. Uh, hele heftige uh, transpiratiebuien, nachtzweten. Dus uh, dan moet ik gewoon soms drie, vier keer per, per nacht uh, op mijn bed uh, verschonen. Ja, dat was gewoon echt geen doel <lacht> meer. Nee. Nee, en uh, toen na heel veel jaren uh, getopt met antidepressiva, met uh, uh, uh, uh, verschillende soorten antidepressiva, toen ben ik uiteindelijk zeg maar uh, uh, uh, call Turkey gestopt. Nou ja, dat was dus niet verstandig. Ik zie Nee, mijn ja. de kontor gestopt, dus ik het hoofd wegdraaien. Ja. was dat niet handig? Nee, nee, me, me, nee. En toen kreeg ik echt allemaal van die elektrische schokken in mijn, in mijn hoofd. Oh uh, ja, joh. Ja, echt uh, net alsof dat, als dat er een soort uh, spanningskabel was. Ja, in mijn hoofd, ik weet ben... uh, dus het. Heel ze. was die, want het, zijn, je vertelt al een aantal dingen... die ik nog niet eerder bij mensen heb gehoord... maar die ik ook heb ge... Is exact ook mijn ervaring. Gewoon een soort van stroomstootjes. Ja, uh, ja. Ik kan het niet uitleggen, maar... Ja. en dat zat dan in je hoofd. Ja, heel, heel, raar. heel, heel raar was dat. En dat ja. heeft uh, toen echt uh, ja, weken, misschien zelfs wel maanden aangehouden. En toen was het weg. En toen heb ik uh, aanvankelijk uh, een aantal rustige weken gehad. Dus toen dacht ik van... is het nou voorbij... Ben ik nou, ben ik, ben, ja, ben ik nou, uh, ben ik genezen, ben ik genezen of zo? <laughs> Maar toen, uh, in één keer, uh, toen, toen, toen, toen leek het wel of ik, uh, of ik een mokerslag uh, uh, kreeg. En toen werd ik echt teruggeworpen, uh, zeg maar, uh, um, ja, naar de dokter. En uh, ja, toen had ik inmiddels een, een, een, een andere huisarts. En uh, ja, ga naar de praktijkondersteuner. Uh, ga daar eens praten. Ik kreeg modules die ik moest maken. Uh, vragenlijsten met multiple choice vragen, waar je u tegen zegt. Yep. Um, nou ja, uh, en toen zei ik uiteindelijk van, uh, uh, uh, wordt het nu na al die jaren niet eens een keer tijd, maar eens een keer door te verwijzen naar een psychiater. Ik zeg, ja, ik, ik zou dat zelf wel heel graag willen. Nou ja, die huisarts stond daar ook voor open. En toen ben ik anderhalf jaar onder behandeling geweest bij een ziekenhuispsychiater. En, uh, of, voor de officieel voor een depressie? Nou ja, uh, ik ben door, doorverwezen voor stemmingsstoornissen. Uh, en uh, ja, hij heeft, uh, uh, ik, ik, ik noem het altijd de Amerikaanse setting. En dan vragen ze altijd, wat bedoel je daarmee? En zei ik van, allemaal van die re relaxed fortuitjes, uh, zo'n bedje. Uh, dat stond echt uh, daar klaar. Die man die zat daar met een notitieblokje uh, uh, ook echt uh, te schrijven. Dat was echt uh, ja, een hele fijne, rustige... Uh, zo uit de film, zo'n uh, psychiater. Ja, psychiater uit de film, ja. ja, ja. ja, ja. Nou, en... Uh, ja, uh, na anderhalf jaar was ik dus klaar, en, uh, of ja, althans klaar, hij ging weg in het ziekenhuis en uh, uh, de diagnose die was uh, resoniverende depressieve stoornis met comorbide PTSS en die PTSS die kwam voort uit, uh, ja, uit mijn traumas uit het verleden. Um, later bij de GGZ hebben ze het nog uh, ja, wat breder uh, uh, omschreven. Um, ik kan het zo uit mijn hoofd niet opdreunen, maar het kwam erop neer. Uh, affectieve uh, pedagogische verwaarlozing op uh, kinderleeftijd uh, uh, met meervoudige traumas. En, uh, ja, Kortom uh, wat je net allemaal hebt verteld. Ik net, <laughs> wat ik net uh, inderdaad al had verteld. Ja, ja uh, en uh, uh, ik zou dan uh, EMDR krijgen... Uh, oh. Voor die trauma's. Voor die traumas. Uh, het ziekenhuis bood dat op dat moment niet meer aan. Die bood überhaupt geen traumabehandeling meer aan... omdat dat wegbezuinigd was. Ja, en toen ben ik uh, uh, doorverwezen naar uh, uh, gespecialiseerde GGZ. Nou, dat was echt uh, een drama om, uh, daar te, om daar binnen te komen. Uh, wachtlijsten waar je u tegen zegt... Hoe uh, lang heb je gewacht? Ja, pff, dik, dik anderhalf jaar of zo. Ja. ja, ja. En toen heb ik... Uh, uh, ondertussen uh, ja, uh, kwam ik in een crisis, dus de huisarts stuurde me naar de crisisdienst. Ja, uh, toen kreeg ik Xanax, dat was een PAM, uh, ja. uh, uh, tijdelijke overbrugging, en toen werd ik uh, vervolgens uh, uh, naar huis toegestuurd en toen kreeg ik IHT intensive home treatment. Dus dat was ter voorkoming van opname uh, kwam er dan uh, twee of drie keer in de week iemand van de GGZ langs om te kijken hoe het met me ging, uh, uh, hoe ik me voelde. Uh, uh. En hoe lang was je wel opgenomen? N toen ben ik niet opgenomen. Oh, je bent niet opgenomen, door, opgenomen dat, dat, geweest. De, die crisisdienst bedoel ik. Gewoon Hoe lang heb je daar gezeten? Uh, ja, dat is maximaal zes tot acht weken. Hè? En, dan, uh, en dan door... ging, toen ging je naar huis? Dan is het nee, dan is het of uh, doorverwijzen naar de uh, gespecialiseerde Ggz of je wordt uh ja, of je wordt... Uh, <laughs> weer losgelaten. Of je wordt weer los, uh, <laughs> ja. losgelaten. Ik was, de, ik was toen niet opgenomen. Ik, was eigenlijk, ik, ik zat gewoon in mijn thuissituatie. Oh, uh, okay. En er kwam gewoon iemand van de GGZ... die kwam twee of drie keer in de week bij mij langs... om te kijken van uh, ja, een polshoogte te nemen. Hoe gaat het met je? Uh, gesprekken met me te voeren van... Uh, uh, uh, ja, uh, uh, ja, hoe ziet je dag eruit? Ja. Uh, uh, hoe gaat het met het slapen? Uh, omdat dat allemaal triggers zijn bij mij, van ja, als ik een aantal nachten niet slaap, ja, dan weet ik, dan gaat het mis. dan ja. dat, dat, dat is nu nog. Ja, bekend. Toen uh, was het uh, zomer 2020. En toen had ik, uh, ondertussen zat ik dus wel bij de uh, gespecialiseerde GGZ. Uh, toen heb ik uh, een aantal weken uh, in het lichtcafé gezeten. Dat is bij ons uh, een uh, uh, uh, ja, een een, een, een, een werkelijk café. waar lampen staan, zeg maar voor lichttherapie. Oh, okay. ja. <laughs> Ik dacht Eindhoven, Lichtstad, Lichtcafé. Ja, maar dat ja, is iets nou anders. Ja, ja, ja maar het is, we hebben tegenwoordig in Valken zelfs ook een. Uh, <laughs> een ja, <laughs> lichtcafé. Ja, top. Een lichtcafé. En, uh, nou goed. Uh, uh, ja, goed. Uh, een half uur per dag in de ochtend. Uh, moet je dan voor, voor uh, zo'n lamp gaan zitten. Uh, en die lamp die zorgt er dan voor dat. Uh, uh, ja, dat uh, je biologische klok uh, weer goed komt te staan. He, de dagen worden korter, dus uh, oh, ja. uh, je lichaam wordt ontregeld. En de lichttherapie die, uh, zou je dan eigenlijk ja, weer een beetje uh, wat beter uh, in je stemming moeten brengen. Ja. Ja, uh, en ik heb het idee gehad dat uh, tijdens de eerste keer lichttherapie wel wat heeft gedaan. Hè? Dus het is niet zo van dat ik zeg van het, het werkte totaal niet. Het deed wel iets. Uh, en de tweede keer lichttherapie. Uh, toen heb ik... Uh, ja, die is afgebroken. Die heb ik niet af kunnen maken. Omdat ik toen in, in, een, ja, in een keer heel erg suicidaal werd. En toen... Uh, uh, Tijdens de lichttherapie. Ja. Echt waar. Ja. ja. En toen heeft de huisarts me bij de paas uh, aangemeld. En toen heb ik uh, anderhalve maand op de paas gezeten. Maar je was, al, je was toen al depressief dan, neem ik aan. Ja. Op die dag dat je naar de lichttherapie moest. Ja. En toen ging je zitten. Toen dacht het gaat nog wel. Ja, toen kwamen er, toen kwamen er ook mensen. Hè, want er lopen ook al mensen rond uh, in, in zo'n lichtcafé, café. Uh, verpleegkundig specialisten en uh, uh, mensen van, uh, ja, van, de, van de GGZ. Mm -hmm. Uh, kom een kopje koffie brengen, een keer vragen hoe gaat het met je. Eén uh, keer in de week heb je een evaluatie: van, uh, uh, uh, hou het bij deze week of uh, gaan, we de, uh, gaan we de therapie nog vervolgen? Nou, um, ja, en ja, tijdens die lichttherapie ging het toen in één keer heel erg slecht met mij. Het ging uh, steeds slechter. Uh, het, het werd eigenlijk steeds erger. En dat kwam niet door die lichttherapie. Nee, nee, nee. Maar nee. Dat, dat was gewoon op dat moment toevallig uh, uh, ja, zo gegaan. Had je bepaalde gedachten in je hoofd. ja. Nou, ja, ik werd gewoon echt super suicidaal. En, uh, uh, Hoe kwam dat dan? Kun je daar de vinger op leggen Nee. Dat, dat ontstond? Dat ontstond, En wat, ja. was het, wat was de overheersende gedachte? Ik moet nu dood. Nou ja, weet jij, ik heb... Uh, uh, ik heb tig keer in het ziekenhuis gelegen, maar dat, had allemaal, uh, dat waren allemaal lichamelijke uh, uh, uh, kwesties. Of het was een liesbreuk, of hm. het was een blaastumor... of het was uh, uh, uh, uh, iets met mijn prostaat. of Er was, uh, uh, er was van alles aan de hand. Uh, uh, uh, vanaf 2017 tot, tot, tot nu heb ik uh, zowel uh, mentale... maar ook heel veel lichamelijke problemen uh, gehad. Uh, dus ik lag eigenlijk aan de lopende band in het ziekenhuis... om het maar even zo te zeggen. Dus, ja... en uh, uh, toen kwam ik dus terug uit die OK en die operatie die was uh, wel goed gegaan, maar die, er was een wond ontstaan. Dus die moest, die moest nog een keer uh, uh, opengemaakt worden. En uh, ja, toen hebben ze dus, uh, uh, me weer onder narcose gebracht, voor de zoveelste keer. En toen kwam ik terug uit die uitslaapkamer en ik was nog een beetje krokkie van, uh, van het wakker worden. Ja, en toen kreeg ik die zwangerschapstest <laughs> En ja... <laughs> ja, dan moet je even uitleggen wat we net over gehad ja. toen, Dus toen kreeg je de uitslag van de zwangerschapstest. Ja, mijn vrouw die, die, die, die die had me gewoon enthousiast uh, een, een, een zwangerschapstest uh, toegestuurd. Zo van: ja, je wordt, je wordt papa. <laughs> ja. ja, en ik was blij natuurlijk. Maar ik schrok ook. Want ja, ik had na al die jaren, Christian die was inmiddels al uh, ja, 14 toen, uh, niet meer verwacht dat ik nog. Uh, uh, het was een ongeplande. Ja. Ja. ja, het was echt een ongeplande. Een verrassing. Een verrassing, ja. ja en ik ben er nu heel erg blij mee. Het, het, het, ik, ben, ik ben er echt heel erg blij mee. Het is echt, echt een heel lief, leuk, uh, gezellig... Uh, Je gaat er ook helemaal van glimlachen. Ja, ja, ik vind het echt, uh, ik vind het echt superleuk. Uh, en dan uh, we wandelen heel veel samen. En uh, nu begint hij uh, nou begint hij echt te staan en uh, een beetje van, van de hoek van de tafel of oh. de bank te lopen. En, uh, Ach, ja zie meteen die hoofdjes keert tegen ja. die tafel aan knallen. Ja, en heeft hij uh, het knopje ontdekt hoe hij de tv-ontvanger uit moet zetten. En als hij oh, daar dan opdrukt, dan ziet die, zit hij al naar het scherm te kijken. Zo van, de tv gaat nu uit of aan. En, uh, <laughs> ja, hij is ja. de wereld aan het ontdekken. Ja, leuk. Dus, maar ja, goed, uh, ik zat op de paas en uh, ik was dus uh, afgesloten van uh, de buitenwereld. Uh, ja, ik kon niet, uh, uh, ja, ik kon beperkt naar buiten. Hè. Ik mocht dan uh, uh, op woensdag, na een aantal weken op woensdagmiddag met verlof. En ik mocht, uh, in het weekend mocht ik een keer op verlof. Uh, en tussendoor mocht ik uh, uh, eigenlijk uh, ja, niet van de afdeling af. Dus ik zat echt letterlijk achter gesloten deuren. Uh, met mensen die ook allemaal met uh, uiteenlopende problematiek daar zaten. Dus uh, hmm. ja, uh, aan de ene kant kwam ik daar tot rust. Uh, maar aan de andere kant, ja, therapie wa was daar niet. De, de, ik, ik, ze hadden uh, een half uur per week creatieve therapie. En dan moest ik een, uh, met, uh, ja, met krijt of zo moest ik een, ja, een soort van kleurplaat maken. Uh, waarin ik uh, mijn gevoel moest uh, uh, uit te tekenen. Ja, goed. Uh, en met klei moest ik iets kleien. En toen, kwam die, en, en toen kwam die vrouw aan me vragen van... ja, wat heb je nou, ge, wat, wat heb je nou gekleid? Ik zeg, ja... ik zeg, ik, ik, ik ben geen kleiwonder. Ik zeg, maar... Uh, ik, ik moet een, uh, een baby voorstellen. En waarom heb je een baby gekleid? Ik zeg, ja, omdat mijn vrouw zwanger is. Ja. Ja. Uh, uh, ik zeg, en ja, u gaf ons de opdracht uh, iets, uh, iets te maken. Uh, ja, wat, je, wat bij je leeft, waar je mee bezig bent. Daar ben ik heel erg mee bezig. Ik zeg, want ik kijk uit naar die bevalling. Ik zeg, en ik uh, maak me ook zorgen. Ik zeg, want uh, ik zeg, ik, bij de verloskundige mocht ik al nauwelijks uh, mee naar binnen toe. Uh, in verband met corona. Uh, oh, natuurlijk toe, toe, ook dat nog. Ook dat nog, ja. ja. Dus ik zeg, ik, ben, ik, ben, ik, ik, ik maak me uh, tegelijkertijd zorgen dat ik überhaupt wel bij die bevalling aanwezig kan zijn. Uh, ja, dat, dat is goed gekomen. Maar. <laughs> maar dit is een heel lang verhaal... om te zeggen dat je tijdens de lichttherapie... dus ook waarschijnlijk, als, je, als ik het je zo goed hoor vertellen... ook allemaal dat soort gedachten had. Dus van hoe moet ik dit straks allemaal gaan doen dan? Was het ook heel veel zorg? Nou ja, euh, euh, euh, het was... Euh, van, uh, hoe moet ik dit gaan fixen? Met al die ziekenhuisopnames ja. met mijn depressie. er ja. komt er een kind aan. En er komt er een kind aan, ja. ja. ja en, ik heb, en ik heb steeds gezegd, erop altijd heb ik gezegd van ja, ik, ik wil geen kinderen meer. Niet omdat ik niet van kinderen hou, want ik vind kinderen, ik ben echt dol op kinderen. Ik vind ze heel erg leuk, maar gewoon door ja, wat ik heb meegemaakt. En, ja. en, en uh, uh, vond ik het niet, ja, ja niet, niet meer wenselijk om nog aan kinderen te beginnen, zeg maar. Ja, en dan komt er in één keer een zwangerschap ja. Uh, uh, uh, yeah. Uh, ja, dat is een feit. Ja, ja nou, daar heb je dan naar te handelen. Nou ja, dus ja, uh, maar inderdaad ook zorgen. Hoe ga ik dit allemaal uh, uh, doen en hoe ga ik dit allemaal geregeld uh, uh, krijgen met al mijn kwalen, ja. al mijn aandoeningen. En, uh, uh, zowel uh, uh, lichamelijk als, uh, als psychisch. Nou gaat me dat tot op heden best uh, uh, supergoed af. En uh, uh, er zijn best wel situaties dat, het, uh, ja, dat, dat, dat ik even de hulp van mijn schoonzusje moet roepen of iets dergelijks. Uh, dat is geen schande. Nee, maar uh, uh, het gaat me tot op heden heel erg goed af. Uh, uh, Levi doet het ook heel erg goed. Uh, dus ja... Dat, dat, Komt die glimlach weer? Ja, dat, dat, dat doet mij echt heel erg, uh, heel erg goed. Uh, en uh, uh, er wordt me opnieuw een kans geboden zeg maar, om uh, mijn om kind uh, te zien opgroeien. En dat vind ik ook wel uh, iets heel, uh, ja, heel, heel... mooi Ja, heel bijzonder Echt heel mooi. Ben je ook niet een klein beetje bang, vroeg ik me nog af, dat je... Je hebt natuurlijk al een paar kinderen grootgebracht, dus misschien ben je daar helemaal inmiddels niet meer bang voor. Maar dat je ook een soort van uh, kopie van je vader zou worden, en dat je weer uh, dat wil je natuurlijk niet. En alles in je zal schreeuwen dat je dat nooit wil worden en niet wil zijn, en uh, dus ook met die intentie uh, de kinderen uh, uh, opvoedt, zeg maar. Ik wil nooit zo worden, nee. maar is dat niet ook een angst die je ergens een beetje hebt? Nou ja, uh, uh, uh, kan ik dit wel? Sommige dingen. Uh, die, die, die, die, uh, die erf je over, hè? Ja, dat bedoel ik. Ja, sommige... Dus dat je denkt, van, is dit, ben ik wel gewoon gemaakt om vader te zijn? Nou ja, sommige dingen erf je inderdaad over. Uh, maar voor mij was wel altijd heel erg duidelijk... Pak overigens gerust ook een flesje water. Als je oh ja, dat... is ze staan ervoor. Het is altijd heel vervelend, als mensen die niet pakken... is het wel <lacht> liefst wel een slokje water nemen. Ja, sommige dingen die erf je over. En... Uh, uh, dat is ook bekend dat dat zo is. Maar ja, ik weet dus niet... welke diagnoses er exact bij mijn vader gesteld zijn. Uh, nou ja... Uh, ik sprak laatst een psychiater... en uh, uh, ja, die kwam... Uh, die kwam met van allerlei uh, diagnoses... uit zijn uh, toverhoed. Hm. Uh, ja, dus, zonder die man uh, gezien, ooit gezien, te, gezien hebben. te hebben of zo. Dus ja, dat, vind, dat, dat, dat weet ik dan ook niet... Uh, hoe dat precies is. Maar ja, goed... Uh, uh, ik weet het in ieder geval wel dat ik mijn kind uh, nooit uh, uh, op een dergelijke zou manier nee. uh, zou uitschelden of uh, zou gaan uh, uh, uh, uh, ja op een andere manier zou, zou, zou verwaarlozen of in uh, uit een auto zou zetten of of dat soort dingen. Of, uh, nee, nooit. Maar nee. wel, kijk, oké, dat, een, okay, dat nooit. nooit. Maar dan, is er, dan hebben we het ook nog, heb je ook nog last van depressies. Ja, en, en daar, depressies... Maak ik, daar maak ik me wel zorgen over. Want ik, heb, uh, uh, ik weet dat depressies uh, uh, ook overerfelijk zijn. Ja. En nou zie ik bij mijn oudste zoon... En uh, ja, wat ik nu vertel, heb ik dus niet... Met, uh, met zijn moeder uh, besproken. Dus dat, dat is echt iets wat, wat, wat, wat, echt, wat ik zelf herken. Mm -hmm. Ik zie wel bij mijn zoon nu uh, dingen terug uh, die ik vroeger ook had... En dan heb ik het niet uh, uh, uh, zozeer over... Uh, uh, dat hij niet uh, uh, over gevoelens kan praten... Want, het, want hij weet dat hij dat juist bij mij wel kan. Ja, dat is hem wel op het hart gedrukt. Ja, dat is hem ook heel erg op het hart gedrukt. Maar uh, vooral... Uh, ja, ik had vroeger zoiets... Uh, uh, en dat had er ook wel mee te maken... dat het thuis gewoon niet lekker ging... maar ik had gewoon... ik vond school gewoon echt helemaal niks. <lacht> ik ging niet graag naar school. Ik gooide er met mijn pet na... Ik kreeg de mogelijkheid wel om er wel iets van te maken. Maar ik gooi er met, met mijn pet naar, Ik had er gewoon geen zin in. Ik ging gewoon liever met uh, een chick uh, uh, in de stad hangen <laughs> of, of iets uh, doen. Abda. En, en dat, dat gedrag, dat zie ik nu wel uh, uh, vooral, de laatst, uh, vooral het laatste half jaar bij hem heel erg uh, uh, terugkomen. En, dan, uh, en daar heb ik met de huisarts over gesproken... En die huisarts die zegt van... Uh, ja, je moet dat relativeren tot pubergedrag. Ja, ja. Ja, ik zeg, ja, ja, goed, dat denk ik ook wel. Alleen, ik maak me wel zorgen... Uh, dat dat, dat, uh, dat niet doorslaat. In, ja, ja, in Dat moet je in de gaten houden. Ja, ja nee, zeker. Ja, in het ja. negatieve, snap je? Dat, uh... Maar op zich is het ook niet heel gek voor jongen van 15. Nee. Hè? Dat hij af en toe met een meisje in de stad wil hangen... in plaats van uh, naar de door zijn Duits wil luisteren. Nou, ik denk dat hij heel gezond is. dat hij Ja, wil... dat ja. denk ik ook. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja, dat hoort er ook gewoon een beetje bij hoor, op die ja. leeftijd. Ja. Hé, hey, eh... Um, je vertel even, want je, hebt, je vertelde net al voordat we de podcast begonnen: uh, dat je vorige week heb je een, uh, een, uh, een nieuwe diagnose gekregen erbij. Hartstikke ja. leuk. Ja. <laughs> vertel, hoe is, hoe is dat nou weer gekomen? Nou, ik ging uh, naar mijn huisarts toe. En uh, mijn huisarts, dat is. Uh, uh, ja, ook, ik kan het eigenlijk beter omschrijven. Ken jij, ken jij het programma Leven voor de Dood? Heb je daar wel eens van Moet je me van even gehoord? helpen. Ja. ja, dat is op uh, de NPO geweest. Ik, ik, denk, ik denk het wel. Is dat, ging dat over mensen die een... Uh... Uh, ja, die met uh, depressies of met zelfmoordgedachten. Uh, ja. Ja. Ja, ja, dat was vorig jaar ergens. Ja. Met die, is dat met Patrick Lodiers? Is dat die... Ja, uh, ja dat Nee, dan ken ik hem. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En dan... Uh, ja, daar speelde een, uh, uh, een vrouw in mee. Simone. En haar spreek ik uh, soms uh, wel eens op de chat. Ja, als ik het even wat moeilijker heb of zo. Of uh, uh, een hele lieve vrouwen, vind ik dat. En, uh, uh, met haar had ik het er toen over van: nou ja, goed, eigenlijk uh, de enige uh, plek waar ik. Waar er echt naar me geluisterd wordt, waar, waar ik echt begrepen word uh, en in, de, in de professionele context uh, dan, is bij de huisarts. Hm. Ik heb, ik heb een, een, een topper van een huisarts en uh, uh, uh, ja, echt uh, mijn petje af voor die man. Die, die man is altijd voor me. Iedere week, elke woensdag kwart voor negen, een half uur neemt hij de tijd Zo, voor me. Ja, dat en, is bijzonder. Ja. En die heeft ook, uh, die heeft me echt een heel scala aan verwijsbrieven meegegeven met het journaal van de huisarts erbij, met mijn levensverhaal erbij. Uh, ik heb me ook bij vrij gevestigde psychotherapeuten aangemeld om uh, uh, hulp te krijgen. Maar ja, die hebben of een uh, aannamestap. Of ze vinden de casus te complex. Hm of ze vinden ook leuk om te horen. Hè? Nou ja, nee, je bent te ingewikkeld. Nee, nou ja, dat is, nou ja, dat. Is, zo, die, die laatste vrouw die omschreef dat van uh, de crisisgevoeligheid is te hoog. Hmm. En ik ja, weet ja. niet. Ik weet niet of dat voor een uh, uh, voor een vrijgevestigde psychotherapeut uh, uh, op zijn plaats is. Nou, toen, antwoord, toen antwoordde ik daarop. Ik zei nou goed. Ik zeg ik weet niet. Uh, uh, of u weet hoe het er in de reguliere uh, uh, GGZ aan toe gaat. Ik zeg maar, als je daar uh, onder behandeling bent bij de volwassen GGZ, ik zeg, dan zie je die uh, uh, verpleegkundig specialist één keer in de zes of acht weken. Ik zeg, en mijn ervaring, ik zeg, en dat is niet om die mensen daar belachelijk te maken. Ik zeg, maar ik, ik, ik, da, daar werd echt 0,0 uh, naar me geluisterd. Yeah. Ik zeg, ik zeg daar, daar kreeg ik een, een, een, een velletje, uh, uh, een notitievelletje. Met een YouTube-link erop. I had a black dog. His name is Depression. Oh ja, yeah, serieus? Ja, yeah, yeah. een animatiefilmpje van wat een depressie yeah. was. En mijn vrouw, die zat erbij en die kreeg eenzelfde een soort veldje. Uh, living with a black dog. Mm. Hoe daarmee om te gaan. Succes. Bye bye. En dat was uh, uh, uh, yeah, de behandeling. Ja. En mijn vrouw zegt tegen mij, ze zegt, nou, ik wil, ik wil je altijd helpen. Ze zegt, ik wil met jou overal mee naartoe gaan. Als het jou kan helpen, zegt ze, maar dit ga ik niet meer doen. Ik zeg, dat snap ik. Ja. Nou ja, en... Moest uh, je ook niet gaan wandelen in het bos, overigens? Moet je niet lekker gaan, uh, gaan wandelen, even lekker de deur uit? Nou, dat doe ik. Lekker wandelen in het bos? Ja, was dat nu, hebben ze niet, oude D al. Dus hoeven ze die tip ook niet meer te geven. Nee. Maar die krijg ik ook altijd. Nee. Nee, gaan ze even lekker wandelen in het nee. bos. Ja. Maar toen had ik de deur nog niet dichtgesmeten. Hè. Toen stond hij dus nog op de kier, maar toen was het, uh, uh, het zat, ik zat er niet lekker in. Uh, ik, ik, ik voelde me daar absoluut niet gehoord. Die vrouw die luisterde echt totaal voor geen metaname. Uh, ik heb twee keer een EMDR-sessie gehad. Bij de eerste EMDR-sessie viel het EMDR-lampje van een stapel boeken af... Ja. Uh, toen gingen ze uh, op zoek naar een tweede lampje dat konden ze niet vinden dus toen hebben ze uh, het lampje met ducttape in de linkerbovenhoek <laughs> aan elkaar getaped uh, nou ja, ik kon dat lampje dus niet meer volgen want dat er zat een stuk de, duct de essentie duct tape. van de th therapie ja nou ja goed en toen kreeg ik en toen vond de GZ psycholoog die vond dat de EMDR therapie eigenlijk best goed ging hmm. dus dat vond ik positief om te horen maar die vrouw uh, die verpleegkundig specialist die zegt ja, ik vind je te verdrietig voor uh, uh, uh, EMDR. We gaan de EMDR stopzetten. Oh, oké. Okay. En dacht ik, wat is dit nou? <laughs> nou ja, en toen. Word uh, uh, je er ook niet een beetje radeloos van op een gegeven moment? Ja, ik werd er op een gegeven moment raakte ik er ook echt, echt gewoon letterlijk gewoon echt moedeloos van. Yeah. Nou ja, toen kwam ik op de Paas terecht. Uh, toen hebben ze me dus uh, zover gekregen om nog één keer voor de allerlaatste keer een antidepressivum te proberen. Uh, bupropion, oh, ja. uh, want uh, bupropion uh, uh, uh, dat werkt op andere receptoren en uh, uh, meer op de dopamine uh, als op de serotonine. En dat had als uh, uh, voordeel voor mij dat het geen seksuele uh, bijwerkingen had. Hm. Dat had het ook niet. Ik heb dat overigens uh, maar drie dagen kunnen ervaren. Want na drie dagen uh, na ontslag op de paas lag ik uh, in een uh, grote plas uh, bloed uh, uh, op de grond. Wat? Ja. <laughs> ja. En toen ben ik uh, uh, heb de ambulance gebeld. Mijn vrouw was maar, in... Wacht even. Hoe, hoe kom je in een grote plas bloed op de grond? Ja, dat wist ik dus ook niet. Maar oh, dat heb... wist je niet? Nee, ik heb de ambulance gebeld. Je werd en... wakker en je lag in een plas met bloed. Ja, en ik had heel veel pijn op de borst. Dus die ambulance wow. die kwam met de alarmfase 1 naar me toe en die dacht dat er iets met mijn hart aan de hand was. Uh, maar ja, dat werd al uitgesloten dat het mijn hart was. Uh, uh, door, door, de, door die ambulancebroeders. Maar uh, ze namen me wel mee. Want was, ze je erbij, de hele tijd, of was je erbij gedeeld? Ja, een half. Hmm. Maar toen was ik in het ziekenhuis en toen heb ik onder toezicht oog van het uh, ziekenhuispersoneel. Dus ja, het is niet te weerspreken. <laughs> <Het> is, <laughs> uh, heb, ik, heb ik een aantal uh, uh, hele heftige tonische-klonische inzulten gehad, zeg maar. Dus echt, uh, uh, heel, Wat is dat dan weer? Ja, de hele zware epileptische aanvallen. Okay. Uh, die zelfs met uh, midazolam, hè, dus met Dormicum, uh, nauwelijks onder controle te krijgen waren. Oh. Die waren echt heel heftig. Nou ja, en uh, uh, toen zei de neuroloog tegen mij, ja, op de MRI, is niks te zien. Op de EEG is niks te zien. Niets wijst op ep epilepsie. Maar, zegt hij... voor de zekerheid wil ik je voor de rest van je leven... wel antiepileptica voorschrijven. <laughs> ik zeg, nou... Ik zeg, ik ga niet uh, zomaar... Uh, antiepileptica zitten slikken. Ik zeg, zonder dat ik weet waar dit vandaan komt. Ik zeg, want nee, ik, is... ik heb een vermoeden... Uh, wat hier... Uh, ja, waar dit, waar dit door komt. Ik zeg, want sinds dat ik die bupropion slik... voelde ik me steeds slechter worden ik voelde me uh, aangejaagd opgejaagd opgefokt ja. uh, het, uh, het het het het bleek ook dat, is grappig, uh, dat ken ik ook daarvan ik heb dat ook geslikt exact dezelfde ervaring ja nou en, en het, ik werd ook heel opgefokt ja en ook dat in had het verkeer, ik eerste naar mijn werk heel agressief het was uh, uh, het is ook op basis van uh, uh, amfetamine of zo uh, oh, ja? Uh, ja gemaakt ja en ik ben uh, uh, uh, mijn vader die heeft dus uh, ook uh, uh, naar aanleiding van een psychiatrisch medicament... Uh uh, een epileptische zulten gehad. Maar dat was in België. Hij was aan het tanken in België. Dus als, je in Bel als dat in België gebeurt, dan word je naar een Belgisch ziekenhuis gebracht. Maar in België word jij niet meteen uh, linia recta het ziekenhuis weer uitgebonjourd. Daar word je echt gewoon grondig uh, <laughs> op zijn kop uh, okay. uh, ge... En is die pas we gaan dat ze weten wat het is. Juist. Yeah. Nou, en dat bleek dus door die tabletten te komen. Uh, en toen heb ik tegen die neuroloog gezegd: van nou ja, uh, hij zegt ja, het enige wat ik dan kan doen is een doorverwijzing uh, naar een uh, academisch ziekenhuis gespecialiseerd in epilepsie. Ik zeg: Nou, dan doet u dat maar. Ja, graag. Ja, <laughs> nou, en toen ben ik naar Kenbagen gegaan en toen, heb ik, uh, toen hebben ze me onderzocht en toen uh, uh, een dag op naam ook. Ik zeg graag na de geboorte van mijn zoon, want uh, anders dan zit ik daar en dan... Uh, ja. Ja, nou, en toen bleek dus dat, uh, uh, ja, dat ik het dus bij het rechte eind had en dat, uh, die, uh, dat ik meerdere epileptische insulten heb gehad. Uh, en die zijn dan volgens de wet uh, uh, te omschrijven als één in Zult, omdat ze binnen 24 uur hebben plaatsgevonden... Uh, en dat uh, die direct uh, uh, geprovoceerd en veroorzaakt zijn door de bupropion. Mm. Ja, en toen kreeg ik een contra-indicatie van de huisarts van... ja, uh, dat spul mag jij niet meer slikken. En uh, uh, toen heeft, uh, na de, na de poliafspraak bij de neuroloog uh, uh, werd er door de psychiater van de, van de GGZ gevraagd van... ja, uh, kun jij een uitdraai van de uh, EEG... ...aan de patiënt meegeven. Want ik had direct daarna een afspraak... bij die psychiater. Nou, dus ik neem die uitdraai... ...van die EEG mee naar de psychiater... ...van de GGZ. En hij bekijkt hem. Hij frommelt hem voor mijn neus op. Ik stond ervoor. Hij gooit hem in het prullenbak... Hij zegt: Ik zal een nieuw recept voor de bipropion naar de apotheek. Vast. Nee. Nou, en toen ben ik echt letterlijk. Toen, toen heb ik mijn jas aangetrokken. Toen ben ik weggegaan. Lineair toch? Ja, ja slaat dat op. En toen ben ik naar de huisarts teruggegaan. En toen zei de huisarts: Dit is geen gelukkig huwelijk. En een uh, slecht huwelijk moet je bij ja, Maar je, Mag je blij zijn, Sebastian, dat je een beetje eigenwijs bent. En dat je niet zomaar zegt: Oh, oké, okay, dokter. Nou ja, ik heb laatst. Uh, ik heb vorige week dus een gesprek met een psychiater gehad waar wij het over hadden. En, uh, ja, daar moeten we nog steeds even dan, over hebben. zo meteen. Ja, daar <laughs> moeten we nog even over hebben, dadelijk. Ja. <laughs> Maar ik heb tegen die beste man gezegd, ik zeg, uh, uh, uh, mij valt op dat iedere uh, GGZ-instelling, iedere uh, psycholoog, psychiater uh, of welke uh, uh, specialist daar dan ook, standaard aan uh, GGZ-patiënten, ik zeg aan mij in ieder geval, ik zeg, maar ik heb het van heel veel verschillende andere mensen ook gehoord, stelselmatig wordt gevraagd, kun je goed tegen kritiek? <laughs> ik, zeg, ik, zeg, ik zeg maar, die vragen, die kunnen ze zichzelf beter stellen. Ja. Ik zeg gewoon, die lijken ze nou niet. absoluut niet tegen kritiek. Nee. Ik zeg Want als je die één keer bekritiseert, veel dan, veel. Dan, nee. dan, ja, dan zijn ze echt op de, ja, op de pik getrapt... Op de, dat, dat is echt mijn ervaring. Maar dat, dus, dat snap ik ook wel aan de ene kant. Want bedoel, je wil natuurlijk niet weten als je psychiater bent... wat voor mensen je tegenover je krijgt die je allemaal hebben zitten googlen. En die, die weten dat allemaal veel beter dan jij. Terwijl jij er bent, ik weet niet hoe lang voor de school geweest. Dus yeah. ik snap ook wel een beetje dat ze daar voorzichtig mee zijn. Maar je moet, zoals jij ook vertelt... en zoals ik ook zelf heb meegemaakt... je moet af en toe gewoon echt een beetje eigenwijs doen... en voor jezelf opkomen. Yeah. Want anders gebeuren het dus dit soort dingen. Yeah. Dat je een nieuw medicijn bupropion meekrijgt. Yeah. Gewoon terwijl je er net van hebt liggen bloeden. Ja. Het is vrij bizar. Ja. Ja. Maar goed. Ja, en de ziekenhuispsychiater... die had het dus juist gestopt. Ja, en, en, met hij, en, ook en, gewoon. Hij, en hij reden En hij stacht het weer op. Ja, dus, maar, dus... Maar, maar hij ziet niks op zo'n EEG. Die gooit... De, de, neem ik aan, hè, denk ik. Want je zei van... nou, er kwam niet uit dat daar iets op te zien was. Dat, dat je epileptisch was. Dus misschien denkt hij... nou, dan ben je het niet. Dan flikkeren we die weer in de prullenbak... en dan krijg je gewoon weer een nieuw, rec nieuw recept mee. ja. Ja, ik snap het ook niet, hoor. Nee. Heel bizar. Maar goed, even terug naar vorige week. Want dat wil ik nog even van je horen. Want daar kwam de nieuwe diagnose uit. Ja. Ja, en die moet... Welke diagnose werd dat? Bipolaire stoornis. <laughs> ja, ik zat daar een tijdje op te wachten. Ik denk, wanneer komt die? De bipolaire stoornis. Dus ja. jij bent ook een... Uh, je bent nu... Heb je... Vind jezelf ook dat je <laughs> bipolaire stoornis hebt? Nee, ik ben het, uh, ik ben het er absoluut uh, uh, niet mee eens. Nee. En hm. ik... Uh, uh, uh, ik spreek voor mijn beurt, maar ik kan op voorhand al zeggen dat mijn huisarts het daar ook niet mee eens is. Uh, ik nee, heb want even, moet je heel eventjes een beetje de context geven. Je bent dus opnieuw, een, je wilde heel graag weten, hè, wat is er nou aan de hand? En toen heeft de huisarts heeft een, uh, nou ja, misschien moet je het zelf maar even vertellen, ja, de heeft een brief de gestuurd. De huisarts heeft een hele, uh, op mijn verzoek, een hele... Uh, uh, ik vond het gewoon een hele lieve brief. Een, een, een, een brief, eigenlijk een, een, een smeekbede. Meer van, nou ja, goed, die man... Ik wil die man zo graag helpen. En ik, die, die, die man die loopt vast in, in het systeem. Die, die, die, die, ja, die, ik, ik, ik, ik krijg hem nergens geplaatst. Nee. Uh, de wachtlijsten die zijn al, die, die zijn al dramatisch. Uh, kunt u hem alsjeblieft... Uh, uh, blanco opnieuw... Uh, diagnostiseren. Dus niet met... Uh, copy-paste uh, van de vorige collega's. Ja, uh, uh, uh, yeah, alles aan elkaar. Uh, nee. uh, want dat, dat, dat, dat is dus... voorheen steeds gebeurd. Ja, en dan stapelt het, stapelt het... en dan een, ja, het ja. dossier groeit... maar <kijnt> nou, de duidelijkheid en, niet. Nee, en ik kreeg dus toen uiteindelijk... Uh, kreeg ik dus... een... Uh, een uh, uh, uh, uh, uh, uh, mail van... ja, goed... Uh, waarin letterlijk stond... en dan citeer ik die man letterlijk... Uh, labels in de GGZ... Uh, nee, uh, nee, ik geloof niet in diagnose in de, uh, uh, uh, in, in de GGZ... want dat zijn labels... zonder dat er sprake is van onderliggende ziekte. Hm. Ik ga het... Uh, nee, ik, ik, ik geloof... je pakt de telefoon erbij. Ik, pak het telefoon <laughs> ik kan erbij. hem gewoon helemaal voorlezen nu. We gaan hem gewoon even... Uh, Even de Nou ja, hij zegt. Beste Sebastian, ik geloof niet zo in diagnose. Wel in veranderlijkheid van de mens. Diagnose in de GGZ zijn meer labels. Het vertegenwoordigen geen echte onderliggende ziekte. Hm. Als je je psychisch niet goed voelt, betekent dat dat er werk aan de winkel is. Om iets te veranderen. Dat is wat telt. Bij psychisch lijden valt er altijd wat aan te doen, mits, mits de persoon bereid is te werken aan verandering. Aangezien je al stappen hebt genomen om bij een psychotherapeut aan het werk te gaan, heeft een second opinion gericht op diagnose geen zin. Jij weet zelf goed wat er aan de hand is. Daar heb je geen label van mij voor nodig. Dus laten we kijken wat het traject bij de psychotherapeut oplevert. En toen heb ik mijn huisarts geschreven van, nou ja goed, uh, ik zal de hele mail uh, besparen. Maar ik schreef, uh, uh, uh, uh, het is dat ik nog, uh, uh, nog niet zat, anders viel ik letterlijk van mijn stoel. Ja. Uh, toen ik dus uh, die mail uh, las. Maar nog geen 24 uur nadat ik die mail ontving, toen kreeg ik ineens uh, uh, uh, een, een mail. Uh, van hem dat hij, dus, uh, ja, toch bereid was met mij in gesprek te gaan. En uh, als ik dat dan zou willen, dan. Uh... Dus ik, uh... Maar ik kan hem ook wel misschien een beetje zo lezen. En, maar ik, ik vind het een belachelijke mail dat dat voorgesteld. En zeker dat je er zelf iets aan moet kunnen doen. Hè? Dat het een soort van je eigen verantwoordelijkheid wordt. Maar ik snap wel dat die, die diagnose een beetje daar wat minder op hangt. Want dat is ook voor sommige mensen is dat juist, hè, dat is precies wat hij schrijft ook, een label. Dus ook weer een vorm van stigma. Terwijl je kan ook denken, laten we eens kijken naar hoe we je probleem kunnen oplossen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Maar dat lijkt me een betere uitgangspunt dan zeggen... Nou ja, er is wat aan te doen als je het zelf maar wil. Succes. Ja, inderdaad. <laughs> het lijkt me goed om dan het probleem in kaart te brengen. Ja. Dus waar heb je last van? Hè? Ja, dus nou. dat is dan iets wat hij, waar hij voor is opgeleid om te onderdekken uh, hoe kunnen we daar iets aan doen. En ik ben het met die man wel eens dat er, uh, dat er best wel eens uh, uh, wordt gelabeld. Uh, Tuurlijk, uh, uh, dat bedoel ik. Uh, uh, dat, dat, dat, dat ben ik zeker met en hem eens. En dat is voor sommige mensen ook helemaal niet goed. Maar aan de andere kant uh, sprak ik uh, in de afgelopen podcast niet. Maar die de, uh, eerste met Daan, uh, die, heeft ook, uh, die, die vond dat heel fijn om te weten wat er met hem aan de hand was. Ja, de Lijkt mij ook, was ja. mij, voor mij ook wel uh, shocking in ja. de eerste instantie, maar wel fijn. Ja. Dus dat wist je uiteindelijk wat je wilt, toch? Je ja. wil weten wat er met je aan de hand is. En ik heb ik ben dus uiteindelijk uh, uh, nou, Ik was verbouwereerd. Ik was die dag helemaal van slag af. Uh, ik heb wel pep talks gehad van uh, uh, mensen uh, waar ik nu mee in gesprek ben. Uh, waar ik mee door het bos heb gewandeld. Uh, <laughs> van, uh, nou ja, goed. Uh, uh, het kwam er eigenlijk op neer. Hij ging zorgen dat ik aan de elite team ging. En uh, dat moest ingesteld worden. En dan, ja, want ook dat, ook dat is re redelijk uh, bizar. Dat je binnen een half uur. een ja, video gesprek ik... van een half uur. Ja. En na dat half uur heeft hij tegen je gezegd: Oké, okay, ik weet het. Het is uh, voor mij uh, klip en klaar. Ja. <laughs> je hebt een bibliotheek is. Dus. Ja. En ik ga je zo snel mogelijk aan de lithium helpen. Ja. En er werd bijgezegd dat dat, dat huisarts niet, niet, niet zou kunnen doen. Ja. Want uh, dat dat zo'n gecompliceerd uh, middel is. Wat uh, dus echt uh, uh, op een speciale ja. GGZ. Uh, ja, dat is specialist. Uh, daar moet je dan bloed uh, voor yeah. laten prikken. Yeah. Eerst die waarden. Ja. moeten bepaald ja. worden. En dan moet je elke maand moet je terug om te kijken wat ja. dat doet met je. Ja. Uh, dus hoe gaat het nu? Heb je ze al genomen, de eerste lichting? Of... Uh... <laughs> <laughs> nee, uh, ik, ik, heb, ik heb de hele, uh, ik, ik heb de, uh, uh, de mail die ik ontving... die heb ik nog naar de huisarts uh, gestuurd. Daar heb ik met de huisarts nog over gesproken. En toen had die huisarts uh, zoiets van... Uh, uh, nou ja, uh, ga dat gesprek dan maar eens aan. Ga maar eens kijken wat, uh, wat het oplevert. Uh, maar de uitkomst van het gesprek... Die heb ik met de huisarts nog niet kunnen bespreken. Dat ga ik aanstaande woensdag doen. Okay. En die huisarts die gaat niet uh, uh, zoma nee. zomaar zeggen van... Uh, nee, jij gaat nu uh, uh, naar het team bipolair uh, en je gaat aan de lithium. Uh, uh, een, op basis van een, uh, een videogesprek van, van een half uur. Ik, ik, heb, ik heb zelf onderzoek gedaan en ik heb gezien en gehoord van mensen die dus ook... Zelf een bipolaire stoornis hebben. Dat daar gewoon een, uh, uh, ja, een onderzoek uh, van, van de maand of vier aan vooraf uh, uh, gaat. En dat dat echt uh, uh, niet één dokter bij komt kijken, maar dat er echt. Een uh, uh, ja, team. Een heel team. Ja, ja. Een heel team. Ja. Dus. Uh, in die zin. Uh, uh, maar, maar heb je. Er zijn ook al, het Heel veel mensen die zo'n diagnose krijgen. Ik denk iedereen die een diagnose krijgt. gaat natuurlijk naar huis. en die gaat googelen. wat is dat dan precies wat ik heb? Nou ja, ik heb. Jij was uh, klaar met dat gesprek in een half uurtje. Je zat er achter de computer. Dus je hebt vast even gegoogeld. wat het dan. Uh, nou, wat dat betekent. Ik, ik, of was je het gewoon meteen al. herkende je het meteen al niet? Nou, ik ben. Uh, uh, ik was heel erg. Uh, ontroerd. Uh, en. Uh, uh, uh, en geraakt door de documentaire van Hanna Verboom hm. uh, uh, uit de schaduw. Die, die ik, ik vind Had je die al gezien voordat je de diagnose kreeg? Of? Ja, oh, echt. Ja, oh. ja. Dat ja. was net... dus dacht je nee, dat ja. ben ik. Ja, ja ik, vond het, ik ben er heel erg door, door, door geontroerd. Ik, vond het, ik vind het zo'n dappere, krachtige vrouw. Uh, en, en zo dapper dat zij dat op die manier zo naar buiten heeft gebracht. Uh, ik vond die documentaire ook supergoed. In negen minuten is er, uh, gewoon de kern van, van een maatschappelijk probleem uh, uh, aangehaald. Uh, plus zij, zij is ja, in negen minuten uit de schaduw gestapt. Uh, maar ja, goed. Uh, zij vertelde daar ook van dat er dus een uh, grotere kans was op, uh, op, uh, op zelfdodingen. En, uh, uh, drie keer hoger. Ja. De mensen Juist. met een bipolaire stoornis hebben een drie keer hogere... Hoe ja. heet het ook weer? Morbiditeit. Dus ja. dat je overlijdt. Ja. Overleidingskans. Ja. Drie keer hoger dan normale mensen. Ja. En, uh, dus geniet van het leven, bipolaire collega mensen. Ja. ja. <laughs> maar ja, goed... Uh, uh, uh, Katja Schuurman blijkt dat ook te hebben. Ja. En uh, uh, die, die zat dus ook bij de afsluiting van, van die campagne. En uh, uh, Anthony Kamling uh, bijvoorbeeld, uh, uh, om er even wat mensen op te noemen. Dus ik, ik, ik had wel eens gehoord van een, uh, een uh, bipolaire stoornis maar ik ben na aanleiding van dat gesprek van vorige week ben ik nog ben ik wel uitgebreid gaan googlen. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar dan herken je dus ook. Wat dat, daar vroeg ik dan. Uh, die, daar herken je dus ook niet. De depressie zou je ongetwijfeld herkennen, maar dan herken je niet in de, de, de manische en de hypomane periodes. Nee, en dan herken ik ook, en daar herken ik dan ook niet in. En dan weet ik niet of dat altijd zo is, maar uh, ik zal best wel eens uh, wat uh, uh, lichte uh, psychotische randervaringen hebben uh, gehad. Want dat heeft, volgens uh, de wetenschap, elk mens uh, uh, uh, wel eens. Maar als ik echt in een uh, diepe psychose zou hebben uh, gezeten... dan had ik het ah, wel geweten. Ja. Overigens is dat, dat niet bij elke versie van een bipolaire stoornis zo... dat je een psychotische kenmerk hebt. Nee. Je hebt ook de mildere variant. Maar dan zou je je in ieder geval moeten herkennen... in de ja. periodes, ja. Dus in uh, de verhoogde energie en het uh, niet ja. slapen... en uh, ja. als maar door willen. Ja. Nou, Dat ja. is dus niet zo. Nou ja, het enige bij mij is... Uh, ik heb uh, uh, periodes uh, dat ik uh, slaap als een roos zonder enig uh, hulpmiddel. En uh, er zijn ook periodes... dat ik gewoon uh, helemaal niet kan slapen. Maar, maar, maar zijn maar... de periodes... waarin je goed slaapt... zijn dat periodes waarin je je niet zo goed voelt? Zeg maar uh, geestelijk niet zo goed voelt? Dus een beetje, een beetje somber, een beetje depressief? In periodes waarin als je, je goed... goed slaapt? Nee, dan voel ik me goed. Als je je goed voelt, dan, dan slaap, je slaap je goed? goed. Ja. Okay. ja, maar als ik, me... als ik dus... Uh, één nacht niet kan slapen... dan voel ik me al minder goed... Als ik twee of drie nachten niet kan slapen, dan ja, gaat het echt de verkeerde kant op. En als, als het dan nog voortduurt, dan moet ik echt aan de bel gaan trekken. En dan moet ik echt even aan de Lorraine's palmen of, uh, hmm. of iets dergelijks. Want anders dan. Uh, ja, ja. Het is bij mij, ja, nou ja, goed. Uh, ik heb dus wel een bipolaire stoornis Dus uh, dat, is, dat is dan bij ja. mij misschien het tegenovergestelde. Maar bij mij is het juist zo dat als ik uh, heel goed slaap, dan ben ik vaak een beetje somber en depressief. Ik slaap, val dan gewoon sneller in slaap. En als ja. ik uh, in een drukke periode zit, ja, dan lukt dat gewoon amper. Ja. Dus dat is dan een beetje onbedrijd. Nou, dan heb je vast geen bipolaire. Ja, nou, goed, ik, hey, ik het wacht, ook, wacht het gesprek niet. met de huisarts uh, ja, nog zou ik doen. Af. en ja. ik, ik, ik wacht ook, uh, ik, ik, ik ben ook vol uh, uh, spanning uh, in afwachting van de uh, schriftelijke rapportage uh, naar aanleiding <laughs> ja, van, van, van het, het video uh, gesprek. <laughs> ja. Want, ja, Ja, dus dat is echt... Uh, dat zou ja. ik ook wel benieuwd naar zijn. Ja. Heel maar lief... je zit dus eigenlijk nog wel een beetje midden... Nou ja, niet middenin. Maar je zit nog echt wel in het proces van ontdekken... wat er nou precies aan de hand is. Nee, heb... geef je het inmiddels een beetje op? Denk je, het is gewoon wel depressie? En, nee, uh... ik, weet dat ik, ik, ik weet dat ik depressies heb. en, en, en dat uh, Ik bedoel, ik ben anderhalf jaar bij die psychiater wekelijks uh, geweest. En uh, ik, ik loop al vanaf mijn vijftiende rond. Dus ik weet dat ik last... Dat weet je inmiddels dat, wel. Dat, dat, ja, dat, weet dat is ik. wel helder. Dat ik uh, een bepaalde vorm van PTSS heb... Dat is voor mij ook duidelijk. Ja. Want ja, goed, uh, dat komt uit mijn verleden. En uh, daar is ook geen twijfel over mogelijk. Ik heb ook vaak last van uh, nachtmerries en uh, uh, soms uh, uh, ja, herbelevingen en dat soort uh, dingen. Dus dat, dat, dat, dat is geen discussie nee. voor mij. Zou, maar... je daar, zou je daar overigens niet ook nog eens een keer weer therapie voor willen? Voor bijvoorbeeld... Nou ja, dat je toch misschien niet... Ik, ik ga er niet vanuit dat je ooit weer een hele goede band krijgt met je vader, naar wat je hebt verteld. Maar dat je hem een beetje uit je hoofd kan zitten, uit je leven kan zitten. Nou ja, ik weet niet of jij de term schema-therapie zeker. Uh, die ken ik zeker. Ja, ja. nou, en uh, ik had het daar uh, met mijn uh, moeder uh, over. Uh, heel bijzonder, want uh, uh, ik had met... Uh, ik kan met haar eigenlijk helemaal niet over uh, alles wat met de psyche te maken heeft uh, uh, uh, uh, van gedachten wisselen. Maar ik had het daar met mijn moeder over. En toen zei ik van, uh, nou ja, uh, schematherapie. Ik zeg, uh, uh, ik, ik denk dat het weinig kans van slagen zou hebben als het überhaupt al door iemand zou zijn uh, voorgesteld. Ik zeg, want uh, uh, uh, uh, uh, ja, het schema moet dan wel compleet zijn. Ik, zeg, ik zou me daarvoor inzetten. Ik ja. zeg, zij zegt... Uh, uh, ik zou er wel mee naartoe gaan... maar ik zou niet het achterste van mijn tong laten zien. Ik zeg, ja, dus heeft het al geen zin. Nee, nee. Nee, dat is mijn moeder. En mijn vader, die zou het gewoon categorisch afwijzen. afwijzen het ja, helemaal niet die, mee gaan. die zou gewoon ja. absoluut helemaal niet meegaan. In nee, het is nee. belachelijk vinden dat jij gaat. Ja, nou, en mijn zus... die zou, misschien, ja, die zou dat dan misschien nog wel doen. Uh, misschien voor zichzelf, maar dan nog wel voor mij... Maar, ja, dat, dus, kijk, als mijn moeder al aangeeft van ja, goed, ik, ja, ik, ik ga daarmee naartoe, ja. maar ik, ik ga daar niet het achterste van mijn tong laten zien. Ja, goed, dan heeft het geen zin om, om, om zoiets, zoiets te doen. Maar is er wel iets, zou je het wel willen? En niet zozeer met je moeder of met je vader, maar dat er een vorm van therapie bestaat. Want volgens mij heb je ook, en ik, ik durf niet te zeggen hoe het, het heet, want ik zeg vast fout, maar volgens mij is het iets van een familieopstelling, waarbij je dan praat met. Uh, nou ja, dan wordt gewoon, je vader is dan nu, natuurlijk niet echt in de ruimte. Maar die zet je dan in de ruimte. Die zit, zit op een stoel. Mm. Ik leg het waarschijnlijk verkeerd uit. En die gaat dan uit de ruimte. Dus met die stoel op ergens anders naartoe. Ja. En dat creëert ook een soort van ja, dat is ook een soort van, ja, een spelvorm of zo'n beetje ja. een therapievorm. En dan een half uur geloof ik of een uur. En daarin, ja, dat schijnt ook heel effectief te zijn voor uh, nou ja, dit soort problemen. Dus waarbij de ouder er niet bij is of niet bij kan zijn. Ja. Ja, ik weet ook niet. Ik ben nee, geen, ik, ik, ik ik... geen therapeut natuurlijk, maar ik, ik, ik, ik vraag me af, heb je dan niet daar zelf ook behoefte aan om gewoon ook voor jezelf daar helemaal klaar mee te zijn? Nou, weet je wat, het is uh, Rob. Kijk, ik, ik, ik, ik heb zoiets van ja. Uh, ik hoor over een tijdje hoor ik veertig. Als het goed is. Mm -hmm. ja, ik ben altijd voorzichtig <laughs> met die uitspraak, maar <laughs> ja, als, yeah. als, over een tijdje hoor ik veertig als het goed is. Dat nou, dat maar goed als het al uh, uh, na 40 jaar nog niet gelukt is om uh, de band met mijn vader te normaliseren. En we hoeven echt niet als vrienden voor het leven door het leven te gaan, maar gewoon een normaal uh, een fatsoenlijk contact kunnen hebben. Uh, en hij iedere vorm van, uh, uh, van hulp of van... Uh, uh, uh, uh, en pogingen van mij om eens samen iets te doen. Om uh, wat nader tot elkaar uh, te komen. Uh, uh, altijd maar ja uh, yeah, gewoon wegstopt. Dat, dat, dat is onbespreekbaar. Dat, die man is uh, uh, hoe die is. Ja. En ja, yeah, that's it. Dan zie ik, ik, ik... ja, Ik zie niet in dat dat, dat dat er ooit nog van gaat komen. Ik, ik, ik zou het... Alleen voor de kinderen en dan voor Christian nog niet zozeer meer. Want ja goed, die is, die, die is al ver in de, in de pubertijd. Die is over een paar jaar volwassen. Die heeft dit hele gebeuren al uh, uh, jarenlang uh, uh, zelf ook uh, uh, van de zijlijn uh, meegemaakt. Uh, maar mijn vader heeft meer kleinkinderen. Mijn zus heeft ook drie, drie, uh, uh, drie kinderen. En uh, uh, uh, ik zou het ook voor mijn moeder uh, misschien wel... Uh, Goed vinden als, uh, als. Maar ik hoor nu weer alleen maar voor andere mensen. Dus niet voor jezelf. Ja. Nou ja, ik kan ja. ook. Je hebt, niet, je hebt het nooit gekend, dus misschien daarom niet. Want ik zit het een beetje automatisch, doe ik dat toch. zit een beetje te vergelijken met mijn eigen situatie. Maar ik heb. In het begin, laten we zeggen tot een jaar of zes, heb ik wel gewoon uh, leuke herinneringen aan mijn vader. Hmm. Daarna wordt het ook allemaal een drama. Ik zie hem ook al heel lang niet meer. Ja. Maar dan heb ik, ik heb stiekem ergens nog wel een soort van klein kind dat nog verlangt naar, zeg maar, een knuffel ja. of uh, yeah, iets gezelligs doen met je vader. Ja. Heb je dat dan helemaal nooit gehad of heb je dat gevoel ook? Dat je hoopt dat er ergens toch nog iets zit dat je dat mist? Ja, dat heb ik ook, ja. Heb je ook? Dat heb ik ook, ja. En maar aan de ene kant heb ik dat wel. En aan de andere kant heb ik het... Ook, heb ik het voor mezelf... afgesloten. Somatic, afgesloten. Ja, nee, we, we, we ja. kunnen elkaar... hand geven. Ja, ja. Het is exact hetzelfde. Maar toch is het nog wel... Daarom vroeg ik me af... misschien omdat je hem... Als ik het zo hoor... klinkt niet alsof je heel... Of je überhaupt... een leuk moment hebt gehad met hem. Ja, ik ben ooit... één keer... Uh, uh, uh, ik, ik, ik, ik denk dat ik een jaar of... twaalf was of zo. Ik, ik weet niet of het uh, pedagogisch verantwoord is <laughs> om het zo te zeggen. Maar ik was een jaar of twaalf, dertien. En toen ben ik met hem naar uh, uh, Alhoi, naar, naar André Hazes gegaan. De uh, senior, de oude mm -hmm. André Hazes. Uh, pas voor de echte, uh, de, de echte uh, Ja, dus het is al lang geleden. Uh, pas voor de, voordat hij het loodje uh, had gelegd. Uh. Nou, en uh, ja, toen kwamen we al twee, uh, ze zat als... Uh, <laughs> Dus, uh, 12 dus, jaar, dit jaar. Ja, het was, kunnen. Ja, ja, toen kwamen we altijd zaterdag. Dus Als was, je het dan ergens doet, moet je het ook bij een andere Hazes concert kunnen nou, doen. Nou, en dat was de enigst, het enigste leuke moment uh, uh, wat ik me kan herinneren, wat ik met mijn vader echt uh, heb gehad uh, uh, samen. Maar of dat nou kwam uh, door de muziek van André <lacht> Hazes uh, uh, uh, uh, uh, en, en, en de combinatie met het bier <lacht> of zo. <lacht> ja. Ja, nee. Of je vader. Of misschien ja. was het gewoon een van die weinige momenten die je dan wel herinnert, ja. die het leuk waren. Ja, ja. Maar ik vind het. Ik, ik, maar dan denk je af en toe er ook nog wel aan terug. Zeg maar, dat is wel een, een herinnering die je koestert. Zo van, nou, die dat hebben we in ieder geval gehad. Dat ja, was dat heb ik gehad. Ja. ja, ja. Jammer, hè? Dat zo moet lopen. Ja. En dat het zo en en, en dat het ook zulke uh, uh, nare gevolgen uh, ook nog uh, op latere leeftijd uh, ja, nog steeds. Uh, kan hebben. Ja, nog steeds. Ja. ja. Mag ik je heel erg danken voor dit gesprek. We zitten alweer anderhalf uur te praten. Ik kan volgens mij nog wel een hele tijd met je doorpraten. Ja, ik heb... Uh, wat, ja, ik, zei, ik zei al, hè, ik, ik zou er in principe zelf een keer een boek over kunnen schrijven. Ik, ja, uh, doe het dus eens. Uh, uh, ja, <laughs> ga zitten. Creatief, Werk het eens uh, uit. Uh, ja. Wie weet. ja. Ik wens je nee, ook ik... heel veel succes met je zoektocht naar uh, wat er met je aan de hand is. Ja. En ik ben ook wel heel benieuwd naar volgende week eigenlijk. Ja. Ik, eigenlijk zouden we nog een keer moeten afspreken ja. om even de update te krijgen over dat, uh, nou ja, wat, wat de psychiater na dat half uurtje gesprek voor uh, rapport maakt. Ja. En wat de huisarts ervan vindt. Ik ben ook ja. wel benieuwd. Ja. Wat denk je? Wat denk je dat daarin staat? Denk je dat hij volhoudt aan zijn uh, bipolaire diagnose? Ja. Want het was wel stellig, hè? na een half nou, uur jij, en dan jij, met lithium. Uh, jij vraagt aan mij, wat ik denk. Dat hij gaat zeggen. En als ik daar eerlijk op ga antwoorden, dan denk ik dat, uh, dat hij terug is gekomen op zijn eerdere mail. Uh, uh, meer uit, uh, uh, uit eigen belang. Ja, dat denk ik, dat, ja, dat denk ik ook. Ja, ja, dat, dat hij iets te, iets te fel was, iets, te, die, iets ja. te stellig was. Ja, dat hij, dat hij, da dat hij daar, daarom... Uh, een openingboot zo van... oké, okay, uh, uh, ik ga met die man in gesprek... en ik uh, hang er meteen... een... Uh, een, uh, een, een stoornis aan... dan heeft hij zijn secretary ping gehad... en dan Precies. ben ik van uh, het gezeur kan af. Kan hij uh, daar weer gaan, verder gaan, uh, ja. gaan onderzoeken. ja Dus ja, nee. Uh, ik ben ook erg benieuwd wat mijn huisarts hier, uh, hiervan ja. uh, gaat, uh, gaat, ja. gaat zeggen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, en ik, ik uh, wil op mijn beurt jou ook heel erg bedanken voor jou, uh, uh, nou voor je tijd <laughs> en voor om mij de mogelijkheid uh, nee, te bieden om uh, om, uh, om dit is uh, daar is deze podcast op deze voor deze manier uh, ja te ervaren want dat uh, is wel uh, heel bijzonder moet ik zeggen ja ja, ja vond ik vond wel. je het ook leuk om te ja, doen vond ik heel leuk ah, ja fijn. ik vond het ook heel fijn om met je te praten ja oh, nou, dat is er iets fijn. dat ik gemist heb wil je nog iets uh, ergens op terugkomen of wil je nog iets nee ik denk dat uh, de dingen die ik uh, uh, heb willen delen, de revue wel gepasseerd zijn. Ja. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we beneden nog een lekker kopje koffie drinken. Ja, is goed. Dankjewel, Sebastian. Veel dank. Jij ook, Rob. Wil jij ook een kopje koffie komen drinken? Dan ben je ook van harte welkom in de Pillenkast. Ga naar de website www.pillenkast.nl slash aanmelden of stuur een mailtje naar rob.pillenkast.nl en meld je aan. Rest mij nog te zeggen dat als je zelf hulp bij psychische problemen nodig hebt, je contact op kunt nemen met je huisarts. En als je gedacht hebt aan zelfmoord, bel dan met 0800 0113 of met 113 en praat erover. Volgende week een nieuwe pillenkast. Graag tot dan!